De een oorspronkelijk luisterspel uit de kermiswereld, in twee delen geschreven door Ewoud Speelman. Regie Leon Povo. En daarom is het Theater Bantini die Jarwin weer op de kermis, wow. met de kleur van de eerste klas artiesten. We brengen het weer dat programma op een zo open oprijs. En zo vindt dat hier de ander! Ja, ja. Dat is dan Jos Bantini, de grootste acrobat van alle tijden. Wow. De grote sensatie van de Lingering Brothers in Amerika. Het succes van het Circus van in Parijs en de Palladium in Londen. Een spel voor jonge oud. Zo vindt dat hier de een. En zo vindt dat hier de ander. Willy Mantini, het slangenmeisje. U zult brullen, gieren en lachen. De wereld. Onze kleine kloon Bibi, een avontuur op de waslijn. En zijn glansnummer met Carlo Mantini's senior het Spiegelschot. Zo vindt dat hier de een zo vindt het hier ten andere. Eh, ja, ober, zet die koffie hier maar neer. Dankje. Nee, zo is het goed. Wij schrijven hier in het kermisrestaurant nog met de klanken van honderd luidsprekers in onze oren. Nee, laat ik er toch maar duizend van maken. Zo. Links van met Jata Antini met een keur van artiesten. Rechts van me de man in de vliegbon tent die zijn best doet de bonisseur van Mantini te overstellen. Nee, dat zijn bepaald geen vriendjes gelopen. Maar dat zou ik wel niet in de kant zetten. Vlak voor me de geheimzinnige stem van de man die de vrouwenwereld aan boeren en burgers een buikluid doet. Zo. En wat zit ik er nou voor koppen Juist. Drie koloms, 32 punten. Achter de Pontenlap. lap. Met als onderkop een kijkje achter de schermen van een roerige wereld. Mooi. Nou. Want te veel hebben ze me niet laten zien, eerlijk gezegd. De luizen nogal gesloten. Het tuimpje moest er wel bij. Nou ja, het is toch een behoorlijk stukje kopijn geworden. En nou als de weer gaat naar de kant. Meenemen in het dat als het kan. Nou, het zit er weer op, Jos. Ja, het zit er weer op. Ja. Bert, wat ga je? Ach, niks. Laat Maat maar niet horen. Je hebt slecht gewerkt, hoor. Je hebt twee man gemist, weet je dat? Nou ja, ik heb het maar niet gezegd, hoor. Nee, dat zal Opa wel doen. Armo, nee. Zeg, als je naar je handen zoekt, die zitten in je zak. Hij heeft er even met het zeil te sluiten. Yep, Peter. Maar dan een beetje beter dan gisteravond, want vanochtend vroeg... ...heb ik twee van die slotneuzen van jongens de tent uitgesmeten. Mochten er ze zo erg nodig eens kijken. Ze zijn nog wel lekker hier. Nou ja. Sophie. Merci Bert. <huch> Moesten ze kijken? Ja. Natuurlijk, ze moeten allemaal kijken. Nou, daar staan we ervoor. Als er niemand meer naar ons kijkt, dan kennen we beter met de kop van Jut gaan staan. Als je dan geen traditie krijgt, heb je altijd Jut nog. Nee, dat eh, bedoel ik eh, niet. Eh, eh. Maar ze willen altijd meer van ons weten. Of we wonderdieren zijn. Oh, we zijn zo interessant. Is u nou die meneer die zo met zijn kop op een fles staat? Oh, wat eng, hè? Breekt de nou eens een fles? Nou, Duur, hè, al die flessen. nee, even kan het vogelnestje maken in de ringen. Nee, nee, nee. Doodziek wordt ik van al die belangstelling. Die kerel van de kant vanavond ook weer. Morgen lees je de waanzin. Weet je wat jij moet doen, Jos? hè, joh? Ga er een pikken. We is ze op de hoek. Maar dan moet je achterom gaan, anders krijg ik last met de politie. En dan ga je moffen, dat heb jij nodig. Wie bezit er al? Nee, ik zuip. Ik dan wel? Maar dat zeg ik toch niet? Ik wil het weten. Als mij wat was. Ah, Ja, heb... jou zit toch al vaak wat was, hè? Niet zo ver als jou, hoor. Maar ik neemde een paar in de ik je weer. Maar jij hebt je kop er niet meer bij. Jij ja, wel? Daarom wil ik jij vanavond ook zo daas. Hmm, 16 voorstellingen vandaag. Maar ik verdraai het verder zo. Ik zal trouwens Ma zeggen ook. Kon ik je zeggen? Nou ja, je weet natuurlijk wel wat Ma zal land worden, hè? het zal ze zijn. En als ze razend is, dan zijn wij de feestklonen. Hoe komt het, mester dan, zou je zeggen? Feestkloon. <laughs> koffie! Hier, koffie. Neem namens nou een voorbeeld aan mijn vrouw. Aan Willy. Is toch een niet? Mooi je de stemmetje horen. Ook zestien voorstellingen vandaag. En toch is ze maar lang gespoeld, zegt opa. Gevangen ja. met een schepnetje in de het wasstraat. Burger geweest, maar met de bloed van de echte reiziger in de luid. Zakenvrouw. Nou oh ja, goed, dat ben je in de dag. Maar met die liefde zie je die vaak in die combinatie. Ja, idioot. Oh. Nou, ga dan maar mee. Ik heb zeker een bakkie. Mag ik misschien één keer verliefd zijn op een eigen vrouw? Nou, Jos, ik eh, gaf je een verkeerde raad. Met suipen kom je niet verder. Ga trouwen, man. Trouwen? Ja. Merci. Ah, dat is toch gezellig. Het is zo gezellig als je zo wakker wordt en dan laat je een klein blond koppie op het andere kussen. kopje thee op je bed met de Nou, thee met koffie en, en thee met beschuiven, dan krijg je als je het zelf al haalt. Ja, Willy ziet Jan komen. Geen kwaad woord over mij, Willy. Ja, Jos, koffie. Ja, poppen, kom maar. Zo. Alles vast? Ja, maar. Nou, leg er een paar touwen bij. We krijgen veel wind vannacht. Wind? Wat dan je kijken, ouwe? Oud? De duvel is oud en de moeren is nog ouder. We krijgen wind, zeg ik. Wat weet jij daarvan, nu? Nou, nou, opa. Wat zeg jij, Kees? Ja, opa, wat zal ik zeggen? Ik ken waaien, ik ken niet waaien. Zeg, opa, weet je nog dat we daar in de hel stingen? Oh. Al het kanaal, met Sascha, het meisje uit de botten van Serafino. Oh, ja. Een rauwe, nasi, pies, hangen, lombok, zetan. Weet je het ook nog, nou. madame? hoe hebben we toegewaaid? Nou, nou, jij zal het niet weten. <laughs> ik was Sascha. Maar als ze van de marine Maleis begonnen te koeteren walen, dan zat ik ernaast. Ja. Nee, de helder was voor het werk geen goede plaats, nee. maar toen waaide het, de hele de ja. lucht in. No. Ja, op, heb gelijk, je kan niet voorzichtig genoeg wezen. Nee. Na de koffie alles verzekeren jongens. Nou, schijt toch uit, we staan hier beschut en ik heb hem af. Nou, wat rustig, ga naar de bakwagen. Geen land mee te bezaren. Jos, kom hier. Nee, nee, blijf daar niet staan. Ik wil je gezicht zien? Kom hier, ik wil je zien. Jij gaat met Bert de zaak Sjorre, begrepen? Als jij zo begint, dan begrijp ik niks meer. Ik ben geen kind meer, ma. Nee, maar je bent wel een kaffer. En hey, ergens pijn? Nou dan. Moet opa soms de ladder op? Of Kees met zijn kapoot? Mannen van zeventig? Schaam je je niet, feestkloon? De heide, de feestkloon, ik zat er al op te wachten. Ja, omdat we niet dadelijk klaarstaan voor opa, en voor lange Kees en voor Bibi? Weten zij het dan alleen? Hm. Voor de tent schreven jullie gaat dat zien, Jos Montini, de grote acrobaat. In de tent kan ik 16 keer per dag mijn nek breken. Maar binnen in de wagen ben ik een kindersnotneus. Opa weet het alleen. Omdat hij de big boss is, de grand old man. Ja, ik versta geen Frans en spreek je moersnaal. Ze hebben dat jong verpester op die school. Ik ja. heb een kermisman nou aan al die geleerdheid? Ik heb leren vuur en degen slikken zonder de tafel van twee. Ik ken geen nood zo groot als de stoommolen van tijden. Maar wie blaast zo de circusrenses langergeet? Hier zo, zet hem op, met de muiden. Help op, Kees! En dat zijn jouw zaken niet. Als ik mijn jongens meer wil laten leren dan wij allemaal. Amber is te geen polonaise. Dat jij ook weer verrekenen, Schaat? En twee, omdat die jongen van Hesseling uit de goktent nog een grote stommeling was dan ik. Want die kreeg maar geen één. Maar op nou te rekenen heb ik jou toch gedaan, meneer. je? dan, de tortel, wij vinden het room. roem. Heb jij geen kans meer voor, ouwe? Uh, Owe, <laughs> pijn in mijn hoofd. Jij zal weten wat ik nog in mijn kladboekje heb staan. Praat uh, me niet over Hesseling. Zo wint het hier de een en zo wint dat hier de ander. Ach, uitgerekend weer vlak naast ons. En met de verpachting heb ik het nog zo gevraagd. Niet naast Hesseling. Ja. Ja. Ach, jammer, ze trekken er eigenlijk niks van nee. aan. Je staat waar het de heren belieft. En dat was zoveel geld. Ja, een lantaarnpaal vlak opzij van de beunen. Krijg je vals licht in de tent en het publiek ziet het terug Ik slaan iedere avond dat bolletje kapot. Nee, maar... nee, nee, dat laat je, Kees. Ik wil geen heibel met de politie. Ja, goed, goed. Nee. Nou, wil jij nog wat zeggen, Jos? Nee, ik zal wel gaan. Kom, bed, Kabelstouw uit de pakwagen halen. Ja. Opa voelt een toch Snap, Neus? Uh. Hoe is het geweest vandaag, Ma? Oh, we verdienen wat, geloof ik. Als het weer zo blijft, tenminste. Komen de buitenmensen. Bij die hebben we goede naam. Ja, al 60 jaar, Montini. Maar het weer blijft niet zo. We krijgen wind. Ja, we krijgen wind. Ja. Ik voel het allemaal de poten. Uh. Nou, iemand nog koffie? Ja, nee, nou, dan me... allemaal eruit. Uh. Veruit, naar je wagens. Moet het pachtbudget voor Leien nog invullen? Model inschrijfbudget. 25% van de pacht zonder inschrijving. Die ja. worden niet aangenomen. Nou, nou, nou, wat vertrouwen zoiets weer, hè? In Batum vragen ze 50%. De kinderen zitten kunnen ze ook al. Mm -hmm. In de rimboeven over Rijssel, notabene. Mm -hmm. Noem je wat ja. Ja. Zijn wij de exploitanten of banken van lening van feestcomité's en gemeentebesturen? Mm, het is altijd zo geweest en het zal er wel zo blijven ook. Zeur niet. Het geld is er. Maak je je kopzorg. Maar zorg wel dat we blijven draaien. Ja, maar het wordt veel te veel bedrijf. Vroeger waren ze blij als je kwam. Ja, ik mocht mijn vuurtje vreten, waar dat ik wou. Had ik twee kwartjes op de mat, dan begon de voorstelling. Wist je veel van zo m'n model schrijving? Sappelen en manzin. Ho, een plat op de mat, dat was je wel. We zijn er toch gekomen, hè Gees? Jij en ik, jij vuurvreten, en ik de boeienkoming. De vrouwen met roosjes en piepzakken, maar wij hebben uitgekeken en dagen geteld. Weet je nog onze eerste tent ja. en onze bioscoopvoorstellingen van een kwartier? Met dikke blaziers aan de piano. We droegen de centen met hemelsvol weg, weet je ja, opa blaziers. Ik heb het sans laat jullie laten nooit meer zo mooi horen spelen als er een dood ging in de bioscoop. Ik geef voor blaasjes tien Moro, je met alles aan. Nou, jullie nooit opschieten. Ja, we maar wil schrijven, dan dus zie je toch, die heeft de kriebel weer in de bloed. Slaap jij eigenlijk wel eens, ma? Ja, uh, kijk eens, uh, ma moest eigenlijk maar niet meer inschrijven. En wat? Yeah. Nee, kijk, ik had zo gedacht, Verkoop je zaak, moeder. Maar, toen maar toen nou, nou, nou? wil, wil, wil, wil. laat het vandaan nou moet maar even zeggen. Kijk eens, eerlijk wezen. We draaien van de pios, waar niet? Nou, eh, eh, mijn nummer dan met Bibi. Spiegelschoorten uh, dat je vijftig jaar geleden toch ook al lopen als En uh, uh, mijn circus rens, mankeert er soms wel dan? Heb ik geen amboutseel meer? En longen als een aardbank? Ja, ja, maar het publiek wil wat anders. Oh. Jos, heb geen zin meer, dat is hier toch een kind? Onzin. Zullen een vrouw voor de jongens zoeken, daar gaat het wel over. Oh, ja. oh ken die dit zelf niet? Nee, uh, de mantidis hebben geen tijd om te vrijen. Jos ook niet. Die moet deze winter weer naar de kikkersolder op de En dan wil ik het volgend jaar die kleine biendonee mee op reis nemen. Kleine, ze is 17. Met Jos in één nummer. Aha. Uh, ja, ja. Huh? Wat ik nog meer zeggen? Die ma. Vrouwen ziet koppel in bloed. <laughs> Dat wordt allemaal niks. Als Jos een vrouw wil hebben, dan zoekt hij er zelf nog wel een. Maar zoals ik zeg, wij drijven op Jos. Willie weet wat ze waard is, ik weet ook wat ik waard ben, allebei mijn stoplappen. Wij willen dat jij de zaak met de naam verkoopt, ma. Wat? Ja, de naam Mantini is altijd nog goed, artiesten kennen ze huren. Ze zullen alleen een klein beetje duurder exploitatie hebben dan wij, nou ja. ja. En wat gaan jullie dan doen? Nou kijk eens maar, in de kennemenschut van 5 juni, daar staat een inrichting te koop. Emotiebaan, kan op een vrachtwagen met aanhangwagen geladen worden, met drie personen geëxploiteerd en is een vluggevanger. Bij voldoende borgen gemakkelijke betalingsvoorwaarden, nou heb ik op jou gerekend als uh, borg natuurlijk. En Jos? Jos komt toch immers overal terecht, ma. Ik geloof dat het Jos dwars zit om in een klein theater te moeten werken bij zijn eigen familie. Jij moet Jos een kans geven, ma. Laat hij naar de circus gaan, naar Van Bever of Mullens. Tony Bultini hebt ons laat zien werken, neemt hem ook heel graag. Nu komt hij juist naar verder hoor, die bink. Ja, nou, maar wat willen jullie toch, ezelskoppen? Ik heb niks tegen mensen van de of van de luchtschommel. Reizigers zoals al zijn het geen artiesten. Maar, uh. Alleen het bloed van Hesseling kan ik drinken. Maar die vent verpest het met die rotluid altijd voor ons. Ja, ja. Maar voor jullie is het niks. Moet ik mijn mooie familiezaak opgeven? Wat zeg jij, Opa? Over mijn lijk en geen Sandburg blijf blijven. En als het moet, ga ik weer vuurvrij. En ik maak de mens. Pop of machine. Ja. We hebben het altijd gered, niet geest? Waarschijnlijk te hard. Nou krijg je nog een behoorlijke prijs, maar Maar als Jos weg is en die gaat weg, dan voorspel ik jou de zakken al meteen af. Dan verliezen we onze naam. En was nou patent zonder naam? Met een attractiebedrijf is een heel ander geval, dan gaat het om met nickel en de facturen en zo. Bert, en zo praat jij. Van Jos kan ik zulke onzinnige praatjes hebben, maar van jou niet Bert. Jij bent de oudste, jij moet de zaak bij elkaar houden, ook als ik er niet meer ben. Dat Trace eruit gestapt is, is al erg genoeg. Nou kom, nou ma, je bent toch niet van plannen met Doekie om te gaan? Nee Willy, maar ik ben een sterfelijk mens en ik zie jullie graag bezorgd. En in ons theater orientaal ben je bezorgd. En waarom heb jij dan in het gooien eigen huis? Waarom heb je dat gekocht, hè? Mensen konden je toch kamers verhuren, hij heeft rustig en hij een beste business. Je nou nu weer alweer sappen te maken voor dat rondpiljet voor Leijen. dat huis heb ik gekocht om Hesseling dwars te zitten. Die had al een huis. Hij een huis, ik ook een huis dacht ik. Hij bood ook op wat ik nou heb. Maar ik liet me niet kennen, ik mijn af, Zo voor zijn neus. Had je dat stomme smoel moeten zien. En weet je wat ik zei? Zo vindt dat hier de een en zo vindt dat hier de ander Hesseling. Troefboer. Nou. Niemand nog koffie? Nou, nee. Niet. Ja. Nou. Laten we dan eens een keer naar bed gaan, Bert. Ja. Nou, maar, hè, denk je nou nog eens even na. Dat heb ik niet te doen. Nou, dan niet. Zonder jou geld dat vanop, geen ik niks beginnen. zei de... Nee, daar, daar wil ik niet van jou over praten. Je wil de zaak toch niet kwijt, zal ik ook wel een de aannemen? nemen. Dat doe je niet. Ik speel niet langer voor Lammelewietje. Schiet op. Zet morgen een ander gezicht, alle twee, en praat met Want op mijn woord, meneer. Anders krijg je niet met mij te doen, hoor. Met mij te doen. Ma, met nou, mij dat te die. doen, hoor. Doe nou, ma. Met. Zo bedoelen oh. we het niet. Pep, oh. geef oh. een glaasje water. Ja. Opa, ze zijn allemaal zenuwen. Ja. Vrouwen zijn nu om het hart. De wereld loopt op zijn hen, Kees. De jeugd bouwt torens, maar ze sloopt gaat te Laat een oude kigemischastje dat hij je oorvluistert. Gaat het al een beetje beter, ma? Ja, ik, ja. O, heilige Zara, schutspatroon van de arme kermisreiziger. Waar heb ik dat dan verdiend? Nee, ik zie het nog niet. lijkt nergens op. Ik ben op de grootste klungel van de kademie. Oh, waar wow. die ezel om? Alsjeblieft. Oh, o, oh, fijn. Dank u wel, meneer. Niet te danken, meneer. Helaas, hè? Oh, dat is aardig wat u dat tekent. Kan ik dat kopen? Onze tent staat er goed op. Oh. Mijn moeder is gauwjarig ziet u Zo? Nee. Nee, ik zal, ik zal het toch maar niet kopen. Er staat uh, ook iets op wat moeder liever niet ziet. Oh. Jammer. Nee. Nou. Dag, je vrouw. Waarom loopt u nou ineens weg? Bijt u toch niet? Eerst willen u de tekening kopen. Trouwens, die is helemaal niet te kopen. En dan is het ineens over. Nou ja, ik dacht... U hoort bij deze tent, hè? Mm -hmm. Ik heb u gisteravond al gezien. Oh. Geloof ik. Binnen. Ja. Veertiende voorstelling. U zat twee derij voor aan rechts. En toen we bouwden zag ik ook een paar man voorbij lopen. Woont u hier in de buurt? Mm -hmm. Ja. Dus uh, u heeft me opgemerkt. Het <laughs> is toch niet waar? Ja. Oh, dan weet u misschien ook al wat ik dacht toen ik u zo op dat toneeltje zag, hè? Ach nee, dat is eigenlijk veel te gek om het zomaar te vragen. Oh ja, dat weet ik wel. Wat dan? Dat die man er nou aardigheid in heeft om met zijn kop op een fles te gaan staan... ...en of er veel flessen zullen breken en dat het zonde van het geld is. Nee, dat is te flauw. Oh. He, gaat me zo zo weer. Fijn, dank u wel. Waarom zegt u dat? Omdat ze dat altijd denken. Oh nee, dat dacht ik helemaal niet. Meneer Jos Mantini. Zo heet u toch? Dan valt u me mee, mevrouw. Juffrouw... Flossie. Flossie. Dat is een leuke naam. Wat dacht u dan? Dat is eigenlijk een beetje gek om te zeggen. Nou, ik kan het tegen, nou dan goed. Dat u eigenlijk helemaal geen type bent om met uw hoofd op een fles te gaan staan. Oh. oh is, en is u daarom voor onze tent gaan zitten klotteren? als u mij eruit zou komen om dat, om dat te vertellen? Nou, dat was erg vriendelijk van u, maar we moeten ze liever met uw eigen zaken. Goeiedag, Een Driftkop, nee, natuurlijk niet. Ik ben leerling van de tekenacademie en we zijn met de klas en de leraar hier. Oh, ja? Ja, daar staat hij bij de golfbaan van Pop Kopats, met dat ziekje. Ja. Onderwerp kermisflitsen. En ik ben helemaal niet met opzet gaan zitten en helemaal niet om jou te ontmoeten. Stel je voor, de verbeelding. Nou ja, dat ik nog gisteren toevallig in de tent ben geweest, ben ik misschien intuïtief hier mijn ezen gaan opzetten. Oh, gaat... hij hij alweer. Dankjewel. Nou, nou spijt het me echt dat je boos bent. Ik heb natuurlijk niet iets willen zeggen dat naar voor je is. Nou ja, nee, boos niet. Maar ik, ik, ik heb niet graag dat mensen me zulke dingen zeggen als u doet. Ik zal misschien iets in mijn hoofd gaan halen. Het, het, het is beter dat ik dat niet doe. Hou even van je weg. Dat vraag je nou, maar je denkt er meteen bij, is er voor die knol nog een ander job? En als ik zeg dat ik het niet naar mijn zin heb, dan weet jij misschien iets anders voor me, hè? Liefdadigheid naar vermogen, nietwaar? Oftewel de bekering van een kermisgast. Nee, ga je niet aan de overkant zitten, Minerva? Spiegel de wijsheid, ontsluit het verledenheden en toekomst. Had ik gelijk of niet? Toe, laten we nou niet zo eng tegen elkaar doen, joh. Ik vind het best leuk om eens met iemand uit een kermistent te staan Juist, iemand uit een kermistent. Interessant, hè? Moet ik misschien met name onder je tekening schrijven? Op een versie in je, je poesjalbum? Jos Montini, dat zegt toch wel wat? Kan je mee geuren bij je vriendinnen? Ja. Zeg, moet je horen, ik heb staan kletsen met Jos Montini uit het tentje, weet je wel? Nou, wel leuk hoor, maar toch dooddenk zo'n kermisfan. vind dat je rot doet. hey hey hey hey, hey. Rot. Mag zo'n klein meisje dat zomaar zeggen? Sta me helemaal niks hoger dan jij daar. En ik heet helemaal geen Flossiehok. Ze noemen me maar zo, omdat mijn haar zo flossig is. Ik heet gewoon dientje korstenkaas. En mijn moeder heeft een melkzaak. Maar dientje is voor de academie niet mooi genoeg. En daarom ben ik daar dan ook Flossie, de vrouw Mazo. Ma? Zo. ma? Heb jij ook een ma? Oh ja, het is een schat hoor, maar... Nou, ja, wel, wel een beetje bazig. Zeg, hé, jij ze ook? Ja, dus, uh, ik heb ook een ma. Ook een schat. Grote baas. <laughs> ja! Is dat ma? Ja. Jammer? Oh Ja, vond het wel gezellig. Jos! Yes. Ja, maar ik kom! Je zei dat je niks meer was dan ik. Dat je niet hoger voelt. Meen je dat nou? Tuurlijk. Bewijs het dan. Ja... Hoe? He. We hebben om vier uur eerst de voorstelling. Als ik nog vraag of jij vanmiddag... Ik bedoel... Als... Als, als wij, wij, wij samen er, ergens buiten... Ik, ik heb een auto hier. Jos, kom dan toch! Ik sta mijn hals bij station, goed? Ja, zie je. Ik, ik, ik weet nog niet... Nou, dan weet ik het wel. Toch te min, hè? Ja, maar ik kom! u. Nou, als je weer tekent wat die en die naast ons staat er dan af, wil je? Er is toch een interessante jongen bij die met zijn kop op een fles staat. Malle. Theo Hessling is nog stommer dan ik aan Dat is toch toppend. Daar. Daar, meneer Mantini. Ik scheur die hele mooie tekeningen stuk. Er gaat je mooie tent. En, en ik ga toch lekker die andere tent tekenen. Lekker, lekker, lekker, lekker. Nou, ma, is er brand of krijgen we dit jaar niet? Wat moet ik? Wie was dat meisje? Wat heb je met haar gepraat? Dat wil ik weten. Had je de oortrompet van open moeten nemen, had je het kunnen afluisteren? Het is niet nodig met burgermeisjes te praten buiten de voorstelling. Als Bert dat nooit gedaan dat had, had hij willen niet gekregen. Oh, meneer, mijn zoon, weet weer eens wat. Feest, kloon. Ga de extra touwen maar losmaken, het is niet meer nodig. Hm. Open ze toch, hier is over. Goed, ik zal wat er weer uitsloven. Maar dat zeg ik je, dat is de laatste keer geweest, maar. Als het weer waait, dan zullen Bert en ik wel uitmaken of we moeten schoren, ja of nee. Bert, Bert wil weg, dat heb je gehoord. En jij staat te vrije met een burgermeid, te vrije zeg ik, vlak voor de tent. S'morgens om half tien, schaam je je niet? Schamen jullie allemaal niet? De zaak in de steek te laten. Wie zegt dat de zaak in de steek laat? En vrije dat moet maar niet meer zeggen. Praten met zo'n meisje is het begin. Een begin wat geen eind dan is. Hm. Geef me geen raadseltjes op, jongen. Begin zonder eind. Of liever, het eind is er al als het begin nog amper begonnen Ach, is. Ja, je daast. Ga de touwen maar losmaken. En uh, zeg Jos, niet tegen Bert zeggen. Het loopt hier best hoor. Hier, je wou toch zo graag dat armband kopen met het gouden bandje? Nou, doe het maar. Kan je pronken, die jongen van Hesseling heb er ook een. Maar jij kan een bandje kopen dat breder is. Het toe nou. Hé, huh? toe. Dan zeg je, laat die burgerdochter toch in de sop koken. Dat is toch niks? Met een gouden bandje en een polshorloge maak je de zaak niet anders, maar. Daar kon je me mee paaien toen ik 17 was, maar nou 21 eenentwintig ben kan dat niet meer. ik paai niet. Ach, maar je bedoelt het wel goed. Maar ik zal je beter zeggen wat je daarnet niet begreep. Of zei dat je het niet begreep. Dat was een aardig meisje. Ik had haar gisteravond bij de al gezien. Nou ja, een paar dagen eerder ook al bij het opbouwen. En zij mij ook. Met meteen je kop kwijt, kaffer. Ha, ja, zo zijn de mantinis, hop of drop. Waar maakt het mij eigenlijk druk over? Jullie doen toch je eigen zin. Ik ben mijn kop niet kwijt. Ach. Maar ik wou wel eens uit dat kassie vandaan. Uit dat laadje van dat kermiskastje waar je me na iedere voorstelling in de watten legt. Ik wil ook wel eens met andere mensen praten. Met andere meisjes dan die van de collega's. Ik stond gezellig met dat kind te kletsen? Ze tekenen de, de, de, de tent uit. Oh ja, nou, jongen, had me er even geroepen. Jammer, ook de tent van Hesseling. Nou, zie je nou wel, een meid van niks. Wie tekent nou de tent van Hessling, als je zo'n façade voor je neus hebt, als van ons Krampalais, directie Mantini. ik vraag je toch. Anders had ik het toch al voor je gekocht. Mm. Maar zodoende kwam ik met het meisje in gesprek. Je mag het wel weten, maar... Het, het kwam zo ver dat ik er vroeg vanmiddag een, een tijdje met me te gaan rijden. Ach, ja, je bent gek. Ja, dat was ik. Maar ze vinden het zo leuk om met een artiest te praten, ook al ben je dan maar van de schmieren. Je bent twee keer gek, stapel mijn jokken, twee keer. Mantinië schmieren, dat zegt je eigen vlees en bloed. Hoge publiek, Mantinië schmieren. Meneer mijn zoon zegt het, meneer mijn zoon weet het. Die is tot zijn zestiende bij de Vraters op Interlaat geweest. Meneer mijn zoon is een geleerde. Feest, kloon. Oh. Je ja, tratte pomponteneur. En mens maakt je niet zo te sappen, want we uitpraten. Oh. Ik zei dat ze het leuk vinden om met je te praten. En ze zei dat ze niets meer was dan ik. Maar toen ik zei dat ik een uurtje met de wilde... Huis, ja, toen zei ze nee. Ja. Nee, dat is geen die beste weten de, de gezicht... Het Ach, pijn in mijn hoofd. Ik zeg, je bent gek, Jos Montini. Stapel me chokken, twee maal. Tel maar af. Flossie, je bent gek. Als ik gek ben, dan, dan kan ik ook wel dientje heten. Dan is de niet meer nodig. Om met zo'n van de kermis aan te pappen. Ik pap niet. Dat doe je wel. Mevrouw de kraker heeft haar ogen niet in haar zak. Ze heeft het me verteld om ons best Als ze om ons best wil vertellen, die taart van de kraker. Maar geloofde de neus. De mirakel groeide gewoon weg toen u de pijn kreeg. Het was beter dat je je aan die kletstanders niet stoorde, maar... Het zijn klanten, en als je achter de toonbank staat, moet je je dat laten zeggen. Weet je wat mevrouw de Kaker zei? Weet met een avond, maar weet u dat Flossie gezegd verkering heet? Met de vent de spul? Stond ik soms ook te zoenen ook. Ach, mevrouw de Kaker is zelf in dat tentje geweest. Op een vrijkaart, want mevrouw de Kaker is geen mens om er zelf een cent vooruit te geven. Dat zei ze erbij. Ja, dat weet ik wel. Ze houdt niet van die rarigheid, maar hij sting met zijn hoofd op een fles. Nou vraag ik je... Kan nu met uw hoofd op een fles staan? Nee, dat kan me niet schelen. Of mevrouw de Kraker ook met dat 200 pond? Ach, mens, praat toch niet zo mal. Fatsoenlijke mensen staan niet met hun hoofd op een fles. Ik heb je vader zaliger dat nooit zien doen. En ik wil het van jou ook niet hebben. Als je nou met alle geweld op je hoofd wil staan, doe het dan maar in bed. Dat is minder eng en minder gevaarlijk. Ja, maar ik sta toch niet op mijn hoofd, maar En voor Jos is het zomaar nee. een toer. Dat hoort er nou eenmaal bij. Jos, Jos, wie is nou weer Jos? Nou, die jongen. Die jongen uit die woonwagen? Ja, natuurlijk. En ma, dat zegt u nou weer net op het toon voor uw stuk meterige kaasproef. Het was wat een mooie maag. Je bent toch niet binnen geweest? Ja. Van dat woonwagenvolk en kermisvolk kan je van alles verwachten. Nou, je weet dat ik wil... We... Oh, daar is een klant. Dag, mevrouw Van Dalen. Wat had u gehad willen hebben? Want kaas... Och. Oh, liever met je hoofd op een fles. Op de telefoon ook. Ja, zij van de kostekaas. Met flossie kostenkaas prikt u. Ja, Kruis, kaas? Oh, jij! Hoe durf je? Nee, natuurlijk doet het niet. Ik heb meteen al herrie om je gehad. Wat? Ja, natuurlijk blijf ik erbij. Ik voel me niet meer of beter. Ja, maar ik ben af, joh, dadelijk komt Ma uit de winkel. Ja, Ma. Ja, ja, goed nee. onthouden. Nee, nee, nee, Het het ben je nou in Dwingeland? Nou, goed, laten we het dan uitpraten. Ja, nou, dag. Ja, die doe ik nog eens wat. Hier heb je de krant, net gekomen. Wie doe je wat, Ma? Dat mens van Van Dalen. Ons kaas van 32 centen, maar ze voor ze wat een half pond. Die is de jongen, dat is de oud mevrouw. Puntenhoofd krijg je van dat mens. Nog nieuws in de krantje? Hmm, ja, tentoonstelling van Experimentele in het gemeentelijk museum. Nou, daar heb ik geen verstand van. Dat is jouw branche tekenen. Gaat het goed op school? Oh, ja. Oh, hier, dan moet je even horen, maar. Een reportage van de kermis. Het welbekende theater Oriëntaal, directie Mantini, heeft zijn tenten op de markt opgeslagen. Het brengt een bijzonder aardig variëteprogramma dat zich echter van andere gelijksoortige niet zou onderscheiden. Waren het niet dat, amma, dat het Jos Mantini een nummer brengt dat in de grootste theaters geen slecht figuur zou slaan. Wij meren niet de bouw te spreken wanneer wij deze jongste van het Tableau de La Troep een grote toekomst voorspellen. Nou, nou. Nou, maar, wat zeg je nou, hè? Is het in uw ogen ogenland... nou een vent van de kermis? er heeft niks van, of met die jongen. Als u zo misselijk doet, dan kom ik voor hem op. Flossie, jij kan kletsen wat je wil, maar een hoofd is een hoofd en een fles is een fles. En je moet ze alle twee gebruiken waarvoor onze lieve heer ze bestemd heeft. Nou, ik en jij weer. Nou, zet er maar een lekker bakkie thee voor je moeder. Nou, moet je nou eens even horen. Ik heb gelukkig niet allemaal klanten als mevrouw Van dalen hè? Nee, gelukkig niet. De winkel loopt best. Er is geld onder de mensen. Nou, hier. Uit de eerste al hier. Je wou toch zo graag dat polshorloge met dat mooie bandje? Ik bedoel dat gouden? Nou, koop het nou maar. Ik heb gezien dat Ria ja, van Ome Joop er ook in heeft. Die spiegt met de drukkie. Koop jij nou een beetje een mooier bandje? Is het daar nog te smoor in? Nou, je moet me niet paaien, maar niet meer naar de jongen kijken. Hè? Dat bedoelt u toch? Ach, oh, ja, dat is te zeggen. Ik had niet willen gaan en ik heb gezegd dat ik kwam. Maar dan net dacht ik dat het beter was dat ik toch maar thuis bleef. Maar nou, nou, nou ga ik. verstaat u dat? Nou ga ik. Ik, ik laat me niet omkomen. Nou, moe. O oh, heilige rogers, schutspatroon van ons arme melkboeren, waar heb ik dat dan verdiend? <tie> Jos! Was toch... Oh, ach die arme kind. Nou, het is maar nogal een weg hier. Sir, is die auto eigenlijk wel in orde? Je slingert zo. Haha, <tie> speling in het stuur. Nou ja, met het materiaal van ons wordt ook maar niet geramst. Hè. Met deze wagen het bed aan het plakken. Het is zoveel als de publiciteitsafdeling. Oh, is die Daan zo opzichtig? Opzichtig? Vind je hem niet mooi? Oh. Opa en Lange Kees hebben hem geschilderd. Nou, oh, die Kees kan alles. Hij en opa zijn twee handen op één buik. Opa verfde de wagen rood en Kees heeft er die gele clown in gezet. En de letters. Oh ja, ze zijn tenminste wel duidelijk, hè. Zou jij het anders gedaan hebben? Misschien wel een beetje artistieker, ja. Het is wel wat heel groot, hè. <laughs> nou ja, nou je het zegt. Wat het is ons nog nooit opgevallen. Zeg Jos. Ja. We zullen weer naar huis moeten. Hey, jammer. Ja, het is kwart over drie en vier uur gaan we open. Vond je het gezellig vanmiddag? Je zult wel thuis heibel krijgen, hè? Zeg Jos. Ja? Ik, ik, ik weet je niet beleden gehoord, maar. Nee. Kun je nou niet met nette praten? Wat? Kijk, dan zeg je, ik krijg misschien woorden met mijn moeder. Geen heibel. Dat is toch geen taal, joh? Wat zit er bij jou? lijkt ze niet. Dat nog niet kip. Hé hey, Josie, waarom ga je nou zo hard? Doe nou ja, haal ik het niet meer, dan krijg ik het uit wel heibel. Eh, uh, woorden. Jos Reynolds, toch wat kalmer. En anders of dat je wat laat. Dit hier is goed. Even wachten, hoge heer publiek, Jos is er nog niet. Ik <lacht> wil het opa eindje twee een eindje 2 en 3 zo nemen en mijn pak slaags nog even zo uit als ik ben. <lacht> nee, plasje dat kan niet. Zeg. Gaan we morgen weer rijden? Goed. Maar... Jos, ik, ik zag nog een andere auto op bij jullie staan. Kunnen we die dan niet nemen? <laughs> de is van ma. Lauw kans. Geen kans, Jos. Lauw is geen boer. Nou ja. Ah! Oh, help Oh, Jos, Jos, stil even hoor. Ik, gelukkig, ik dacht gewoon dat we tegen die boom vlogen. En? Dat liep goed af. Ja. Zeg, ik kan niet verder. Wat? richting is naar de pinninkers. Oh. En die kan je niet repareren ook. Nou jongen, dan laat je maar gewoon staan en dan haal je morgen op. Dan lopen we naar de Grote Weg. Om het uur komt er een bus langs. Ach nee, die, die bus van drie uur is natuurlijk net door. Kom, gauw. Lopen, Flossie. Naar de Grote Weg. We moeten een lift zien te krijgen. Over een uur begint de eerste voorstelling. We zitten nog veertig kilometer weg. Kom vooruit, gauw. Ja, toch? ja, ja, kom wel voor dikke. De eerste voorstelling kunnen ze toch wel zonder jou. Zijn die anderen allemaal suffers. Hoe moet het nou als je ziek bent? Ik ben nooit ziek. Ik moet op tijd wezen. Dat begrijp je niet. Het nummer dat moet lopen, begrijp het, kom nou, begrijp het dan toch. Ja, Possie, kom nou. Blach. waar blijft die jongen nou? Ach, die komt wel. Hij weet toch dat we om vier uur beginnen? Hou je toch Sjakkie zo. Ja. Allemaal klaar voor de voorstelling? Er is best publiek op de markt, veel buitenmensen. Kees, ga maar blazen, Bibi is al op de parade. Ja, maar Jos is er nog niet. Wat? Jos is er niet? Nee. Oh, goeie hemel, wat zal me nou boven mijn hoofd hangen? Ma, je moet in de kast staan. de mensen beginnen al op te dringen. Zeg, heb jij Jos niet gezien? Wie? Hoe? Ja, ja, ik kom Bert. Uh, ik was de hele middag weg. Is Jos dan niet in de pak waar, hè? Nee, hij, hij is er met de van vandoor. Alle mensen nog toe en. En je zei vanochtend dat het stuur was. Ja, is duur, Dat is een tikkie speling, maar ik vertrouw haar niet. Ik kan er morgen willen nakijken, want vandaag gebruiken we die koud ook niet meer. Goh, als, als hij nou maar niks gehad heeft. Oh, jo, jo. Zeg, Bert, wil je niet waar hij heen is? ik nee. nee. nee. nee. kom hier, Zeg, kind, heb jij Jos soms ergens gezien? Jij was toch vanmiddag in de stad? Jos? Oh die stond met de rode bij het station. <laughs> He? Nou, ik geloof dat je geen vrouw voor hem hebt te zoeken mag. Er stapte een kippetje in de wagen uit de kunst. Meisje, met zulke oh. geel haar op de schouders. Nou, geel, laten we zeggen, goudblond, hè. wilde niet vrouw Ja, voor mijn part was het een engeltje uit de hemel, maar die snopneus heb op tijd terug te zijn. Oh, dan is hij toch rijden. De aap, de aap, de... de maar we, we wachten jullie nou nog allemaal op? Gaan het toch niet zo aan te kijken, feestklonen. Ja. Voorstelling, hoor je voorstelling. Voorstelling om vier uur. Vooruit Bert, abonneren, Opschieten, opschieten. Ja maar, ja, kalm aan, kalm aan, kalm aan. Als je kalm aan wil doen, dan moet je zomers met lange turf gaan venten. En in winters met ijs. Dan kan je kalm aan doen. Vooruit. Als Jos niet komt, dan drijft wil het nummer vijf minuten uit. En Kees gaat vuur eten. En, en opa moet de veters naar de hoge nummer maar eens brengen. Ja, ja, dat gaat. Kondig ze maar aan Bert. Opschieten. Opschieten. En dit was de laatste waarschuwing, dames en heren. De adeptie zitten ze dan helemaal presenteren. Het vele publiek dat reeds binnen is, kan niet langer wachten. We presenteren. We presenteerden u allereerst Miss Willy Antidi, het slangenwijsje. Zo vindt dat hier de een, en zo vindt dat hier de ander. Ja. Dronkeltje van een staaf, als een pitonslangprofiel van Noord-Amerika. Oh, Nog, Nog nooit is er niet vertoond. Nog nooit hebben ze niet gezien. En hier stel ik u voor... Senior Cornelio, het de... spel voor jongen en oud. Zo wint het hier de een en zo wint het hier de ander. Senior Cornelio zei ik, de grootste vaak van alle tijden, vreed vuur ze about... senior, their míst, their their was wij een het met alle hapen mouwen. Vervolgens maakt hij die senior, de illusionist, op een open en de ten We Voorzien die van plaats, naar de kassa, de muziek speelt de allerlaatste waarschuwing en de voorstelling neemt van aanvang. Zo vindt dat hier de een, en zo vindt dat hier ten ander. Ze rijden allemaal voorbij. Ach, joh, wat kan jou er toch schelen? Laten we in dat cafeetje daar lekker de rustig de bus afwachten. Is toch niks meer om te doen. Ach, nee, Flossie, je begrijpt dit niet. Ik moet naar de tent, ik moet. Want er komt er weer een. Toen steek je ook je hand op voor een meisje, Stop, ze altijd gouden dan voor een man. Ja, als ze alleen is... Ja, goed. Ja, mee. Hé, mee. doei oh. Jos, vergeet het nou, zo'n ogenblik. We hadden het straks net zo gezellig. Kom, laten we nou naar de café gaan en nog wat kletsen voor de bus komt. Er zal niks anders opzitten. Het is mijn eigen stomme schuld. Ik voelde meteen dat het niet goed zat met het stuur. We zijn het toch wonderlijk goed afgekomen, zeg. Ze is voordat we een ongeluk hadden gekregen. Dan stel je voor, Flossie, dat jij... Nee, jij. Flossie? We kennen elkaar dan... Nog maar net, maar zie je het? Jos. Mag ik je een zoen geven? Vragen, mannen, als jullie dat. Ik dacht dat jullie soort van vrij genoeg was met meisjes. Doe. Kijk me niet als de ridder van de droevige figuur. Wie best dadig. Ja, ma heeft ons erg streng opgevoed, weet je. Tot mijn zestien op een internaat. En... Nou ja, ik, ik, ik bemoei me nooit met meisjes. Ze trainen en soms op, op reis... Je hebt mooie ogen, Flossie. Vleien. Nee, dat had ik toch niet moeten doen. Je moet niet mogen zoenen. Nee, jongens. Lieve. Er komt er weer een. Een door. We hebben een kans. Klaar, steek je hand op, Flossie. Naarling. Nee! Hé, hey, hallo. Mogen we mee? Meneer. Hé. Hey. Misschien nog tijd voor de tweede voorstelling. Wilt u ons meenemen, meneer? Ik heb weg met de wagen. We moeten naar de stad. Ja, stap maar in jongen, laatst genoeg hoor. Dank u. Ja. Zie je dat? Ja. En dit was de het einde van onze derde voorstelling. Wij danken u voor de gunst en hopelijk voor de recommandatie. Eén woord van u er is meer dan duizend voor ons. En meneer, hoe vond u onze voorstelling? Oh, wel waardig. En u dame? Nou, als ik het eerlijk zeg, mag matig, hoor. U zegt kranig. Oh, nee, zegt kladig, zeg mevrouw, ja. Dames en heren, haalt u plaatskaarten voor de volgende voorstelling van de grote show. Oh. In het Theater Oriental, directie Martini. De muziek geeft u de laatste waarschuwing. Deze hebben we wel drie laatste waarschuwingen moeten geven. Ze lopen weg. De een zegt er tegen de andere. Oh, oh, oh. En zoveel, we kunnen de boven wel dichtgooien. En dat alles om zo'n snat thuis. Ach, opa, je zal ergens pech hebben met de rode. Pech? Interesseert me niet. Ik heb ook wel eens pech gehad in mijn leven. Maar anders moest dat kruipen. Ik was op tijd voor de voorstelling. nee ja, ik wil bij jou niet kwaad worden. Jij, jij voelt dat niet. Burger, hè? Kappertje, hè? jij je eens nakijken, opa. Ja, je bent de beste meid, en voor Bert een goede vrouw, ik zal er niets van zeggen, maar... Heb ik me niet aangepast? Sappel ik niet even hard als jullie? Is mijn nummer dan zo slecht? Nee, maar jij blijft een meisje van de gymnastiekvereniging oh. die overgestapt is. Zeg, mis, als Bert wat overkwam... Ja, doe, opa. Nou, ik zeg, als Bert wat overkwam, als hij zijn nek brak bij het bouwen van de tent... Of op een stormnacht met z'n wagen te water rijden en verzoopt ja, met permissie. Nee, nee, nee. Laten we bidden dat het nooit gebeurt, maar het kan gebeuren, ja, nou, niet? Oh ja. Zou jij dan de volgende dag toch weer je nummer maken? Zou je toch op de reis blijven? Ik Nou, nou ja, dat weet ik zo niet. Nee, nee, dat weet jij niet. Jij weet hoe mijn vrouw aan de rente is gekomen. Een trap van een knol die de wagen trok in, we hadden nog geen auto. Te. Ik was er kapot van. Kees kan het je vertellen. Maar diezelfde avond stond ik toch op de parade. En toen ze Kees zijn poot hebben afgezet... Hij ziet het ziekenhuis uitgekropen, gekropen over het gras. Want we stonden vlak achter het ziekenhuis en hij ging op een stoel op de parade zitten en hij blies de circusrins. Ja. Dat is nou het verschil. En daarom ben ik wel razend op Jos. En als je het laat om mijn ogen te komen, dan breng ik hem zijn poten. Nou ja, jou kan ik veel vergeven meisje, maar een mantini is op tijd. En werkt onder alle omstandigheden. Opa! Hé, fruit, naar buiten, parade, waar blijven we aan de Oh, wat een sof, wat een sof. Geen vijftig mensen in de tent. Bert schreef de voering uit zijn keel. Er komt geen kip naar binnen. Ja, ja. En Hesseling mag grijnzen. Heb je dat smoelwerk gezien? Ach, dat verbeeld je je, ma. Hesseling is zo kwaad niet. Oh, nou, val me niet af. Die vent is een dar. Een echte feestkloon. Fruit, schiet nou op. Ja. Oh, oh, Jos, jongen, waarom ben je er nou niet? Ja, toen mensen, een ogenblik, mag ik even door. Even ruimte, alsjeblieft. Ja, ze, ze, we hadden, ik even ja meneer, alsjeblieft. Weken. Ja, kalenman, hoor. Oh, hey, ik hey, hey, hey, hey, hey, in onze wagen. Hey, hey, hey. hey. hey, ik kan in deze voorstel hey. meewerken. Hebben hey. we pauze tot acht. Ik zal maar yo, alles dan dan uitleggen. Dan nee, vraag me nog niks, nee, me niks meer. Wacht op me, dag. O, oh, publiek. Dat was toch weer de laatste waarschuwing of dat onze grote voorstelling en aanvangst gaat, nemen op een oogrennerverleid ten eil. Want hier is senior. Zo wist dat hier ten en ze weten niet in de landen. Ja, Wat die die senior illusionist is de grootste van de spiegelsgod. Lekker niet! Onze grote clown Bibi, lag regierende brullen in een avontuurtje op de waslijn. Gaat dat zien, gaat dat zien. Dat dubbel alleen is de altijd dubbel waard. Hé, hey, wat blijft die vent die met zijn kop op een fles staat? Onze grote paak hier Cornelio die het vuur vreest gelijk wij op wacht met warmme havenbaal. Hij met de in de zwaard, ja. Gelijk een kind met een kaatsenbal. Bert, Bert, Jos is er. Annonceer maar. Oh. Jos is er. Oh, ik heb erom gevraagd. Ik dank je, Sint-Sara, ik dank je. Ik wist het. Hij kwam terug. Eén van onze toptommers, dames en heren. Was de ernstige familie opstandigheden verhinderd. <laughs> die is goed, niet Bert. Hoor je dat, opa? Was de ernstige familieomstandigheden verhinderd in de eerste voorstelling op te maar dan stel ik u voor, hoog in het publiek. De grote Jos Martini. En hier komt hij. Mijn dood is het. Mijn dood, wat ik jullie voorspel. Ach, ik heb niks tegen u, Juffrouw Flossie. Ach, waarom zou ik ook? maar... Waarom heeft jouw moeder een boter- en kaaswinkel? Waarom was jouw vader ook geen reiziger? Al had hij nou met, met, met, met, met mottenballen gelopen, of, of met een kleine bak gestaan, dan had je geweten wat er te koop is. Dan had je erbij gehoord, al was je nog geen artiest geweest. Dan had je het beter begrepen als nou. Ik probeer het je in een kwartier aan je verstand te brengen. Ik praat niet achter je rug, Jos is erbij. En mijn dood, wil jij die nou op je geweten hebben? Ja, kom maar dan, we gaan nog zoveel mensen dood. Ons lieve heertje die hebben echt geen behoefte aan jouw ziel. Weet je wat ze boven zouden zeggen? Hé, daar, maar kijken wat is dat nou? Midden in de reis uitstappen? Nee, de kassen in de steeklaar, hè? Midden op de reis? Zit de Petrus zou jou terugsturen, man. Hij heeft onder de burgers klanten zat voor alle tweede afdelingen. Niks hoor, jij moet je tijd uitdienen. De kaarten wijzen het uit. Jij sterft zalig in je 97 ste in je bed. Ik heb geen behoefte aan malle praat. Ik kan er toch niks aan doen dat mijn moeder een boter- en kaaswinkel heeft, mevrouw. Nou zeg ik dat dan. Maar meisjes zoals jij trekken onze jongens uit het bedrijf. Eén dochter ben ik al kwijt, Trace. Ja, er was een jongen in het spel. Oh, een heftige jongen. Zijn vader bestrijkt vijf provincies met puddingpoeder, geloof ik. Daar moet je van houden. Wij twaalf. En we komen nog in België ook. Maar dat telde niet mee. Nee. Trace moest zo nodig een baan. Een baan met vakantie en toeslag voor dit en toeslag voor dat. En van ons deugde er opeens niks meer. Ze trok eruit. Ik ja, kon er niks aan doen, ze die jaren. Nou ja, dat is waar, die vader die was nog eens uh, bij ons een keer in die wagen, hè. De vader van die jongen. Nou, ja. oh, een bleddy hoera mannetje. Zat rond te kijken of hij in een apenkoosje zat. Maar ik lokte hem uit zijn tent. Nou, maar ik had hem door. Er deugde hier niks. En hij probeerde meteen aan mijn zedelijke opvoeding te werken. Wat ja, doen nou, man. Nee, niks te doen, nou, Ik heb geen valse schaamte. Kijk eens, meneer, zei ik. Ik heb vroeger met roosjes en piepzakken op de kermis gestaan en mijn vader, een lange Kees, werkt op de mat. Zo zijn wij begonnen, heel klein. Maar mijn dochter is tot haar 16e jaar naar het pensionaat geweest en mijn zoons naar school. En je vertelde daarnet dat je oudste dochter met de verloofde zo leuk naar Zuid-Frankrijk zijn geweest. Op de scooter. Hmm, erg leuk, ja. Maar bij ons komt dat niet voor, dat een jongen en een meid samen een week op vakantie gaan. En wij halen op het hoekje niet één sigaar van twee kwartjes als de kapelaan komt. Want ik had gehoord dat die miesgast dat wel deed, zie je. Ik zei, zie je, bij ons staat het kissie in het buffet. Een knappe schaar van 27 centen, voor Edel en onedel. Maar een kissie. Hou er toch eens op, ma. Wat heeft de juffrouw er daarmee te maken, hoe wij leven? Wat kan het haar nou interesseren, nietwaar? Maar mijn moeder zou het ook niet goed vinden als ik met een jongen alleen op vakantie oh, ging. Oh, vroeg voor op tafel. Daar zit je dan, ma. Ach, kles niet zoveel. Dat meisje is haaier, dan je denkt. Nou, nou ja, best. Maar ik ben trezel kwijt en ik wil Jos houden. En die hou ik niet op zo'n manier. Het gaat veel te hard. Jullie kennen elkaar amper een dag. Maakt mij nog niks wijs, dat is toch niet. Dan nou zeggen wij dat dan. Vos en ik zijn vrienden, gewoon vrienden. Mag dat soms niet? Ja, pijn in mijn hoofd. Zo begon het met Willy en Bert ook. Wat heb je van mij te doen maar? Ja, kom erbij zitten, Ze zijn compleet. Ja, ja, mezelf. Roddel niet. We proberen een paar de ogen te openen. Huh. Oh, er valt hier niks op. Als er wat gebeurd wordt, is het allemaal wel Wat Vanmiddag gebeurt is het mag nooit meer gebeuren. Vijftig mensen in de voorstelling. ...en met lange gezichten de tent uit. We stonden voor aap, gewoon voor aap. Als jij thuis geweest was, was er niks gebeurd tenminste. Maar meneer Jos moest over zo'n nodig auto rijden. Auto rijden met een meisje. Een meisje dat hij dat één keer gezien had. Ach, ach, ach. Wat zijn we dan verliefd? Ze kennen meteen niet meer, uh, niet meer buiten elkaar. Ach, ach, ach. Ja, nou is het genoeg, ma. Huh? Jij leeft nog in de oertijd. Er steekt tegenwoordig niks meer in als een jongen met een meisje... ...dat ze met elkaar gaan fietsen of wandelen of auto rijden. Ook al kennen ze elkaar nog maar net. Als ik jou hoorde zei, al zo wat meteen getrouwd ook. Nou, als het er niks is, waarom zeg je dan die gedag? Breng er voor mij naar huis. Nee, doe dat maar niet. Over een kwartier dag gaan we weer beginnen en dan benen we weer niet. Zeg ze gedag, maar niet op ziens. Dan blijft het eerlijk. Maar je draaft er ja. veel door. En jij hebt geen, uh, tact ook. Ja, jij wel, ouwe. Ja. Huh. En wie was het dan, die Jos met een stuk hout of zijn bas wou geven, Ja, eerst was die fout. En dat hij die, die meisje wil, is ook een fout. Oh. Ja. Maar geef ze de kans. Kans? Ja. Juffie, krijg jij soms gauw vakantie van je school? Volgende week, nee. Oh, zes weken zeker, hè? Zeven. Doe maar. Oh, nou kijk, er moet toch wat gebeuren, hè? Als jij, juffie, nou weer zes weken met ons mee trok. Oh, maar... Zie je, Jos kan hier niet weg, dat heb je wel begrepen. Ja, maar dat... Dan zullen jullie elkaar beter leren kennen. Wij staan hier nog twee dagen en dan gaat het het zuiden in, dat is te ver... Jos heeft zijn koppen niet bij en jij, jij tekent een hart met een pijl uh, als je een koei moet tekenen. Die opa, trek je van die oude man niks aan, kind, die baas van meer zo raar. Een hart met een pijl, dat zou het jaar honderd. Nee, in alle bossen van Nederland staan bomen met harten en pijlen, heb ik gedaan. Ja, voor je grootmoeder zalige. Nou ja, tegenwoordig zijn de harten uit de mode, de pijlen zijn er alleen nog maar. Maar wat zit nou zo gek? Goed, maar fouten maakt ze. Ja, dan tekent ze de tent van Hesselink als ze ons theater moet tekenen. Als ze dat doet, komt ze er nooit in. En om dat niet te doen, moet ze juist wel komen. Open en eerlijk. hoog en plat. Dat is het hele werk, dames en heren. Het hele leven is toch één hoepelatent, Een klein hoepeltje om een groot blokje als je het gouden roze wil winnen. Maar als je niet gooit, dan win je het nooit. Zo wint er iedereen en zo wint het Maar Stil, dat wil ik niet horen. Dat Hesselink er buiten, die feestkloon. Ja, nou, ik bedoel, laten die twee het gokje eens wagen. Maar dan ook zo eerlijk wezen om te bekennen als het niet gaat, hè? En dan zonder brok van elkaar gaan. Nou? Ik, ja, ziet u, kijk... Ja, ik zie nog niet. Hé, jij, Jos. Ja, we praten eens samen. Zeg, het is tien voor half acht. maken voor de eerste voorstelling. Ga je mee, Kees? de boom maar weer open, En ben jij dat meisje nog even weg, Jos, dan kunnen wij... Zullen we nou hebben? Oh, daar is ma. Ma? Ja, mijn ma. Mijn moeder bedoel ik. Ik zeg altijd ma. Wat moet het nou? Ben ik hier bij Bantini? Jawel. Komt u maar verder. Plaats genoeg, hoor. Dit is een salonwagen. Dit is een salonwagen, ja. Flossie, Flossie. Dadelijk naar huis. Dadelijk, ma. begrepen? Stinkt het hier? Nee, ik heb niks met u te maken, maar ik wens niet dat mijn dochter in een woonwagen visite is, dame. Nou, Dan moet je ze maar heel gauw meenemen, dame. Ik geloof toch dat er een luggie in de wagen hangt. Nou, laten wij iets kwijt doen, we helemaal verlaten. Ja. Zeg, als die twee maas elkaar in de halen vliegen, is het nog vroeg genoeg. Ik zal vast een verbandkist uit de pakwagen gaan halen. Voor mij niet nodig. Je hebt het gehoord, hè, Flossie? mijn maat. Hier praat ik niet. Er is al genoeg gepraat. Heb je het gehoord? Flossie kost een kaas in een kermiswagen. Een rode kermisauto met een gele pijasser op de hele stad door. Dat is mij voldoende. Dag, Jos. Het spijt me. Mevrouw moet eens horen. Flossie, ik zeg goede vrienden, al kennen we elkaar nog maar pas ja Ik kan wel begrijpen, dat, ja, dat begrijpen we allemaal wel, wij kennen elkaar niet. U denkt slecht over ons en wij misschien verkeerd over u. Ja. Maar, maar mijn grootvader wil, wil dat, dat Flossie in de vakantie een paar weken met ons meetrekt. Meetrekken? En, met jullie mee? Met, met de wagen. Geen haar op mijn hoofd dat daarover denkt. Doe Flossie naar buiten, naar buiten, go! Mijn dochter meetrekken in een kermenspul. Mijn dochter schaamt met een jongen die met zijn hoofd op een fles staat. Een wagentje op een fles. Wat zei je er nog? Doe, doe, doe, doe, zo, nou, nou weet je het, hè? Nou weet ik het. Hé, eh? ja. verkeerd? Misschien. Maar dat flesnummer dat kan je wel schrappen, dat doe ik niet meer. Dat doe je wel. Dat drijft de voorstelling op. Mijn fietsnummer is net even goed. Larry, dat was toen je goed u 18 jaar was, maar, maar daar, je hebt je geen maanden hoeveel. Ik ken het nog. Ja, je doet het niet. Ik doe het wel. En laat me nou door, worden, ik moet omkleden. Ze zijn vooral begonnen. Je moet naar de kassa, maar. schieten hem op. Nou, de kassa kan van mij naar de bliksem lopen. Jij doet het flesnummer, verstaan? Ik doe het flesnummer niet. En morgen haal ik ook meteen die, die, die gekke clown van die rooie af. Kan net zo goed wat artistieker. Hmm, hmm. Flossie weet het, hè? Ja, die weet het! Goedenavond. Rees, jij, wat is er? Wat is hier? Jullie staan als een paar camphanen tegenover mekaar. Nou, Jos wil het flessennummer niet meer maken. Om een meid. Het is geen meid. Nou, een dame dan. Ik zal het je vertellen, Trace. Moet je horen. Hoeft niet, ik weet het al. Wat wij willen in de wagen, voor ik bij jou kwam, ma. En wat zeg jij? Ik zeg niks. Jos moet het zelf weten. Daar kom ik niet om. Hier, zie die krant? Hij heeft het avondblad nog niet gelezen. Weet jij niet meer dat we voor de laatste voorstelling niet dan lezen toekomen? Ja, ja, maar je hebt hier een vent van de krant in de wagen gehad, hè? Wie Die heeft je van alles verteld. Ja, allicht. Ja, ga jij nou weg, Jos. Het is tijd. En dat flessennummer, dat doe je, hè? Dat doe ik niet. Stijfkop. Ik nou, maar gauw dat vlees, want ik moet naar de kassa. En nog ogen je op Jos houden. Die feestrol is nog in staat om zijn zin door te drijven ook. Als ik dat doe, heeft hij het van jou, ma. Maar nou die krant dat je dat ik het leuk vond? Jij? Okay, wat heb jij er nou mee te maken? Je bent er toch al een jaar uit? Oh ja, dat dacht ik ook. Moet je juist horen, dit schrijft die veld. De Mantini's vormden tot voor kort een hecht aan een gesloten artiestenfamilie... ...waarvan elk lid op de bühne een waardevolle medewerker was. Maar dan Mantini betreurde het dan ook zeer dat de oudste dochter Trudy Mantini... ...eens als koordanseres, de ster van het gezelschap... dan als Trace Manten, de burgernaam van de Mantini's... ...haar brood op hun kantoor verdient. Nou? Nou, vraag je nog? Weet je wat het voor mij betekent? Dat het hele personeel op me neerkijkt. Dat de afdelingschef die Giesel me nou in mijn arm durft te knijpen. Als Trees was ik op het kantoor net als alle andere meisjes. Ik viel niet op. Nou ben ik Trudy Mantini. Niks. Uh, Vod van de expeditie. Kwamen ze vanavond al met de touw aan dragen? Of ik in het magazijn eens een demonstratie wou geven. Ik ben weggelopen van het overwerk. Sure. En wat me nou nog bij Fredhuis te wachten staat. Zijn tantes mm. zijn er vanavond nogal lekker. Ik heb even goed al genoeg te slikken daar. De krant, jammer. Het uh, was een mooie reclame, dacht ik. Ja, en aan die reclame hang je mijn geluk op. Alles draait hier om de voorstelling. Niemand kan zijn eigen zin doen. Bert wil voor zichzelf beginnen. Een attractiebedrijfje. Als hij daar dan toch zin in heeft. Maar hij wordt niet geholpen, hè. Jos ziet een burgermeisje dat hij aardig vindt, ja, maar... haar moeder spuugt op ons. Net als jouw aanstaande schoonvader. Ja, en wij maar daartegen vechten en je maar laten beledigen. Ik zal je nou meteen zeggen waar ik voor kom. Bert heeft me vanmiddag opgebeld. En ik heb met hem en uh, Willy gepraat. We hebben altijd maar gedaan of de zaak van opa is. Van opa en van jou. Maar de zaak is van ons. Van de familie, Mantini. De zaak was van vader. Ja, heb jij... Heb je in mijn papieren gekeken? Ik niet, Bert. En dat is een goed recht. We zijn allebei meerderjarig, We willen vaders deel. We willen dat je de boel verkoopt. En we zetten door ook. Daar. Nou weet je het. Ze willen vaders deel. Ze willen vaders deel. Zo wint dat hier de een en zo wint dat... Oh. Ma, ma oh. oh. oh. moeder, wat heb je? Wil je niet lekker? Oh. Oh. Oh. Bert, Willi, oh. Jos, of hij erachter is? Gauw. Oh. ma wordt niet lekker. Uh, zo wint dat hier de ander. Maar ma, ma moet de verliezer zijn. De verliezer. Laat maar even op een open te vlijternijl. Bert, Bert, kom gauw. Ja. Laat opa het overnemen. Ja. Opa, gooi het ten dicht. Laat niet goed. Ze hebben een dokter gehad. Ik geloof dat ze doodgaat. Kom komt straks. De voorstelling moet oh. weer gaan. Roep ze, roep ze wanneer ik ze op de bühne nodig heb. op en Wij hebben weer een beugel. Eerste klasradiste, hoe liet u op plaats oh, geiten? De, de voorstelling in de enkele aanlaat. de Achter de bonte lap. Dit was het eerste deel van een oorspronkelijk luisterspel uit de kermiswereld, in twee delen geschreven door Ewout Speelman. Achter de bonte lap. U hoort het tweede en laatste deel van een oorspronkelijk luisterspel uit de kermiswereld door Ewout Speelman. Regie Leon Pover. En de voorstelling zal direct aanvang nemen. Hello, we, hello. we zien die van plaats verwijzen. De muziek geeft van de En zo vindt dat hier ten ander. andere, ja. De muziek geeft voor laatste waarschuwing. de artiesten gaan naar binnen. Ga binnen. We presenteren u de wereldstapprogramma. De eerste lang is de gulden. De eerste lang is een de Gulden. De tweede spel, lang. Oh, zo vindt dat hier de een, en zo vindt dat hier de ander. De eerste dag was er een gulden, de tweede dag was een kwalnetjes, en de derde dag was vijftig cent. Oh, een beeld. Mm. Oh, nee. Nee. Nee, meneer de marktmeester. Ik ik, ik wil niet naast het huis ringen. Jos, Jos. Je moet dat flesje nummer maken. Doe, jongen. Oh, laat je moeders hart niet Ja. Ja. Oh, ben ik dan geen taal? Bet, Pas op. Je moet eerst de rode kijken. Doe nou. Oh. Parade maken. Parade. Nee, nog uh, niet veel weg, zuster. Oh, je Nee, dokter. Dan zal ik maar weer? De laatste heeft ze om 9 uur gehad. Nee, nee, nee, liever geen reacties meer. Het is gewoon een reactie. Zullen we even hiernaast gaan kijken? Goed, dokter. Ik wil niet. Zuster, waar komt die voor eigenlijk vandaan? Hè? Ik ving iets op van flessen nummer. Het is een vrouw uit een kermisbedrijf. Een failleté of zoiets. Zo, En dan een eerste klas verpleging. Weet de administratie dat? Dat schijnt wel geld te zijn. Dokter Van Vliet had dienst toen ze binnen werd gebracht. Die heeft haar familie gesproken. Ah, en? Nee. Moeilijkheden. Ja, toch geen financiële, als ik goed begrijp. Nee, dokter. Ah. Die vrouw is bezeten van een bedrijfje. De kinderen willen dat ze ophoudt en de boel verkoopt. En dan is er nog een kwestie met een meisje en de jongste zoon. Een meisje uit een burgermilieu. Ah, dat kind zoiets in hoofd. Dat is mijn dochter het waarde. Och, de oudste zoon is getrouwd met een burgermeisje, maar dat schijnt vrij goed te gaan. Een dochter was er al eerder uitgestapt. Die is op kantoor en verloofd met een jongeman van keurige familie. Nou is de patiënt, geloof ik, bang dat de jongste zoon er ook de brui aan geeft. Huh. Het is haar oogappel. En het was allemaal een schepje te veel natuurlijk. Het hart is niet sterk, hè huh, dokter? Nee, geen organisch gebrek over ons. Vrouw haalt het wel, rust en later een kalm leven. Als ik het wel heb, hebben de zoons nu het bedrijf verhuurd. Verkopen gaat niet zonder mevrouw hier. De jongste zoon heeft een baan op een fabriek... ...en de oudste reist met een betoverd slot of zoiets. Mooi, oh, is goed ingelicht, zuster Brad. Och, ik weet altijd graag alles van mijn patiënten. Dan begrijp je hun reactie beter. Nee, ik heb het niet voor het kermisvolk. Mevrouw is patiënt, dokter. Oh ja, natuurlijk. Denkt u, zuster. Geen haar op hun hoofd dat eraan denkt... ...om deze patiënt anders te behandelen. Maar, maar ja, dus, het uh, is helemaal mijn sympathie niet. Uh. Kom. Laten we bij mevrouw Brugman gaan kijken. Goed, dokter. Ah, goedemorgen, mevrouw Brugman. En? Hoe hebben we geslapen vanaf? Verrek een orgel. Gat die Dirke! Hé! Dirk, ik ben het Jos! Hé, hey, Jos Pantini! Dirk, draai je cirkel's rent even voor me. er? Ja? Hé, hey, maas, we zullen maar komen, Dirk. Kom maar aan. Had u namelijk nou naam nog gevraagd, baas? Ja, dat is nou de derde keer dat ik jou het roepen deze week. Ja, baas, dat zal wel. Dat zal wel, dat is zo. Zeg, kijk eens, jongeman. Dat is nou de laatste keer ook begrepen. Jij bent hier aangenomen om kisten te timmeren, en niet. Voor elk wissel was hij naar het raam te halen. Wat is er nou weer te zien? Hmm. Orgel, baas. Een orgel? Zeg, ben nou helemaal laatje? Laat. Voor een orgel naar het raam te lopen, dat heb jij te laten. Nog één keer en je vliegt de kaaien op. Dat recht heb ik in zo'n geval, verstaan? Ja, baas, busselaar. Ja, baas, busselaar. Maar doe het er toch op. niet? Knapper. Zeg het in je eigen belang. Je kan hierop werken, jongen. Handig ben je. En lui ben je ook niet. Ik heb het er goed met je voor, niet? Nou, donder op Aan je werk. Ja, Bas. Oh, twaalf uur. Nou, gaan we maar schachten. Maar pas erop, dat is nou de laatste keer geweest, hè? Dan ga je met jou maar uitwezen. Ja, Bas. Ja, Bas. Ja, zegt Verbeek, hier Busselaar. Kan jij nog een mannetje gebruiken op je afdeling? Nou, die jongen van manten, die kermisgast, weet je wel. Nee, nee, nee, ik wil hem niet lozen. Het is een beste werker. Hij ja, had de productieruim. Nee, nee, nee, nee. Maar bij jou, kijk, die, kijk het er allemaal op de binnenplaats uit. Hier zitten die allemaal vogeltjes vliegen. Kan het? Mooi. ze denken om niet te hard aanpakken, hè? Ja, ja, ik ga het door naar het kantoor. Ja, bedankt hoor. Merci. Ja, een jongen moet in het gereel komen. Ik moet in het gereel zeggen ze, Flossie. Hm. Ik zit nou bij baas Verbeek. Feestkloon zomaar, zeg. Busla begreep me nog een beetje, maar die, die Verbeek het is een robot. Ben je nog geweest vanavond? In het ziekenhuis. Oh ja. Nou, en? Ach. Wat nou, och. Oh. Slecht er toch niet op? Ze gaat goed vooruit, zegt de zuster. Maar... Oh, Flossie, dat... Dat gezicht, weet je, ik kan er niet goed naar kijken, die, die, die ogen, ze, ze praat als niet, ze kijkt maar, ze kijkt maar. Ach, dat wordt wel beter, joh. Ze is ziek en jij moet je verstand gebruiken. Ik denk wel dat je wel te veel gebruikt hebt. Ach, onzin. En mij denk je helemaal niet. Dan heb ik haar dus straks al driemaal moeten vragen of ik voor straks mijn nopjes zal aantrekken, omdat je mijn rode trui leuker vindt. Bah, ik je me niet lief de laatste dagen. Ach, jawel, je bent wel lief. Je hoort het weer niet, feestkloon. Dat mag alleen mijn moeder zeggen. Nou, dan moederskindje. Maar ik bedoel dat jij niet lief bent. Ik? Waarom niet? Er is toch niks? Nee, met mij niet. Ik zeg alleen maar dat je hier van mij niks aantrekt. Heb ik toch geen moeilijkheden genoeg thuis gehad? Om jou? Ma houdt nou eindelijk de mond. Ja, ze houdt haar mond. Maar ik mag je niet verder brengen in de hoek van de straat. Oh ja, het is ook zo'n kletsbuurt bij ons. We hebben toch een zaak. Waar ik te min voor ben. Bink uit een spul. Hé hey, Jos, nou praat je ook weer zo'n naar. Bink is toch geen woord. Oh nee, nou ja, sorry. En ik heb je nergens toe gedwongen, Jos. Je hebt zelf ingezien dat het het beste was om het op te geven. Trees zei het toch ook. Ik heb toch ook veel voor je gedaan. Ik ben toch zelf naar de vader van Miep gegaan... om te vragen of je op de fabriek kon komen. En ik ben om jou nog wel van de tekenschool afgegaan. Dat doe ik heus niet voor het eerst het beste vriendje van me. Hoor. Op die tekenschool had je toch kunnen blijven. Nee, tuurlijk niet. Jan. Ach, nou ja. Dat snap jij toch niet. Nee, natuurlijk niet. Het oude liedje... Jij kan je daar met mij niet meer vertonen. liever laten we onze avond nog niet verknollen met ruzie. komt allemaal alleen omdat jij niet tevreden bent. Je hebt het nou toch voor elkaar, joh. En over een jaar ben je chef en er weet niemand meer dat je op de kermis hebt gestaan. Met mijn kop op een fles, bedoel je? Hé, ja, houd daar nou over op. Maar ik heb genoeg over gezaken. Trouwens, ik, ik vond het ook niks. Ben jij veel te goed voor? Heb ik je dadelijk gezegd. Dank je. Ben je het? Flossie. Mm. Kom eens. Hm. Nee. Beetje dichterbij. Toe, ballen. Zo Nou, is het zo dan? Kebrouw, kebrouw, kebrouw. Mm. Zo goed? Jos, yes, de mensen kijken. Je weet er toch niks van. Toch wel, heus. Ik weet dat jullie het allemaal goed met me voor hebben. Jij, Miep en Fred van Trees en de baas, maar. Het is zo moeilijk, Flossie. Het is zo moeilijk. Heb je nog van opa gehoord, en van Bert? Bert zit met zijn emotiebaan in Groningen. Ach, het loopt wel. Jullie schrijven dat er toch niet mee viel. Opa. Nee. Vond ik zo gezellig, oude baas. Zo echt door het leven getekend. Een oude wijsgeer op zijn manier. En dat idee hè, om zes weken met jullie mee te reizen. Dat is eigenlijk helemaal niet gek. Ja, mijn ma had het toch nooit willen hebben hoor. <laughs> nee, mijn ma ook niet. Ze heeft het niet op pottenkijkers begrepen. Met je, wat je opa betreft oude bomen kun je niet verplanten. Bij Kunkelaar, dat is die man die onze tent heeft gehuurd, kregen ze natuurlijk geen engagement. Het heeft alleen Bibi, dat kleine clownje, overgenomen. Ja, Kunkelaar moet verdienen. Bij ons liepen opa en Kees nog wel wat mee. Maar voor een ander zijn ze niks waard. Nou, ons bedrijf kan een hard bedrijf zijn, Flossie. Oh, wees dan maar blij dat je eruit bent. Nou op je toekomst. Iedere week je vaste geld en later bedrijfspensioen. En over een jaar kunnen we erop trouwen. En, en zeg jongens. Mm -hmm. Een huis hè, is voor ons helemaal geen probleem hoor. Want Ma die trekt wel bij. En eh, ik, ik kan de zaak krijgen. Hmm. Ik heb mijn diploma's, middenstand en zo. Nou, en Ma wilde best wel uit. Nou, en, en dan jouw salaris, hè. Dat hebben we het rijk. Ik weet nou al wat ik in de kamer wil hebben. Lichtblauwe gordijnen. Flossie, ik dacht dat jij tekenares wilde worden. Moet, moet jij in de boter- en kaaswinkel? Teken was toch maar een geel. Ma wilde dat zomaar. Die wou met me pronken. Maar ik ben helemaal geen groot licht hoor. Flossie, de kunstenares, lekker opscheppen bij de familie. Ik heb er geen artsje van dat ik het losgelaten heb. Flossie, moet ik, dan, moet ik dan ook in die kaaswinkel? Nou, wat er nog? Alsjeblieft, mevrouw Van Dalen. Twee rondjes oude Kermijnen. Had u misschien nog een flesje koffie dan ook gehad willen hebben? Betere fles te verkopen dan met je koppen op een fles te staan. Nee hey, Nul. No. Nou ja, laten we erover ophouden. Ja, ja, vrede is nou geen ruzie, Jos. Het is de laatste dagen toch ook knudden met ons. Is dat wel een net woord? <lacht> Ach, je vroeg naar opa, opa, die zit met Kees waar in de merode. hij heeft een klein tentje gekocht wat hij erin spookt weet ik niet meer, hij is weer directeur, ik moet zo nodig eens naar hem omkijken. Oh, maar Jos. Nou. Nou, we je buik even in, Kees. Nog zeg, iets, man. Zo, zo. Eh, nou die fruik op je kop. Nou, schön. Ja, een zwaar pet. Miss Serta de boeienkoning in de worstelkampioenen. Maar fijn, ik heb voor hetervuren gestaan. Zeg, opa, ben ik erg geleden, hoor. Nou, mooi ben je nooit geweest, maar... Voor oh, een vrouw ben je toch nog niet bepaald een ondermaats brazenpie. Nee, twee kwartjes voor een beetje azen. Nou, oh, ik heb er een paar genomen. Een boeienkoningin met een houten poot. Een reine swindel, wel fijn. Nou ja, ja, zonder swindel geen bestaan voor ons. Het publiek wil niet anders. Nou ja, we maken het wel een beetje erg bont, maar we kennen we nou anders. Twee werelden, Kees, de ene van Jan Publiek met de money in de pocket en de andere van de motteballen en de lampen. Ja, Al ben je geklommen van de witte muizen tot een drie circus In de ogen van het publiek blijven wij motteballen. Ja, zeg, opa, ja. wie stiekt ons? Ocarino Harry, Theo en Jaap. Ja, dat kost me drie reksaalders. Nou, nou, we zijn nou mijn gemeenlijke benen. Oh ja, je, zo, zo de maar wat? Ik had best een hartje grote kunnen hebben dus, ze Er is aardig volk op de benen. Wat zeg je? Ik zeg, die koude benen. Harry en Theo hebben met, ja, die Ja, Harry en Theo die hebben met de Laajapi een half uur stampeten. Ze hadden een standje van honderd mensen. Weet je wat ze een hebben? Nou? 13 kopresenten, nog geen pijstie was erbij. Waarom werken wij toch niet onder de naam Mantini? Nee, Vosa, die weten ze hier veel. Die boeren zijn zo wantrouwend als de pest. Wat ze die kennen, dan vreeten ze niet. Mantini, de naam Mantini. Nee, daar kan ik mijn zo niet aan doen. Mantini is de man die vroeger op zijn spijkerbed met holters van vijftig pond werkte en acht man op zijn lichaam nam, ohne zwindel. Mantini is de man van de homo-foto-menspop-of-machine. Een brein haalt om een strot zwindel. Maar, eh, uh, nevo dat is de man met de kameelbenen. De zwindel ligt er een meter dicht bovenop. Die kameel had dan een goede klerenmaker over, hè? Uh, Zit uh, als gegoten, <laughs> de kunst. Nou Kees, we gaan parade maken. Sjaak wil beginnen. Hé hey, troost, hier hebben we geen last van herseling. Nee, maar ik mis hem toch, het is zo leeg hè. Die vlooien naast ons, die geven ze weinig aandacht. <laughs> nou we gaan... ...miss Miserda en Nevozadi. Miss Miserda en Nevozadi... ...in het kleine theater met de grootste sensaties. Mespiserta, goede koningin en kampioenboksen... ...van Colorado Spring, Mid-Amerika. Ja, maar dat is geen vrouw. Het is een vent. Een vent met een kunstbeen. Ah. Die heeft me voor een half pond leverworst en een soepzootje ...de toekomst voorspeld. Uit de lijnen van mijn ah, hand. Maar nee. Het is een vrouw. Wat een poteling, niet? Zijn er amateurs of liefhebbers die een partijtje willen boksen? Wij werpen u vrij de handschoen toe. Ikke! Hoi, hey. hey, ikke! Vierde! Ah. Drie heren die het willen proberen. Kom vrij naar voren. De directie van dit theater loopt 25 gulden uit. Voor elk amateur die erin slaagt met Dat wie Dat zijn de, de drie de die erbij horen, Janis. Huh? Maar die ene hebt nou een hoed op. Oh, maar, oh. Ze stingen in de lepel straks met een apie. Wel nee. Het is allemaal echt. Zeg, zeg zien. 25 gulden. Zal ik het ook eens proberen? Ja, laat dat hoor. Hier zijn de drie dapper amateurs voor Miss Bizerta. Een kwartier sensatie. Een kwartier spanning en avontuur. Vervolgens, stel ik u voor, Nevo Sadi. De man met de kameelbenen. Opgegroeid tussen de chimpansees van de Kalahari woestijn. Oostelijk Sudan. Het medisch raadsel van doktoren en professoren. Straks zult u ze zien. De grote attractie van deze kermis. Nee, Fosadi, Hij Miss dat gaat dat zien, ga dat zien! Voorziet u wat mensen me in dat kleine theater met de grote nummers. Het kost één kwartje op alle namen. Eén kwartje, het snoepgeld van een kind. Noppes, Jacques Him. Nee, doet het niet meer, Kees. De mensen zijn verwend door de televisie. De pest voor de kleine burgerman. Vijftig mensen. Als je ook vanavond geen garage betaalt, geef ik het op. Als ik dubbeltjes gewisselen, verdien ik altijd nog wat. Dat kan jij opa niet anden, doen. Zakeem. Ja, waarom is opa ook niet naar rademaker gegaan? Het is hier een plaats van lick mijn versie. Eén woord van bij de marktmeester en het is voor elkaar. Als je open meneer had gezegd, dan zeker. Rademaker van de autobaan als ze een gegraf. meneer noemen met de kleine collega's. Waarom doet opa dat nou niet? Ja, opa loopt niet met de stroop op, jongen, begrijp dat nou. Rademaker had gisteren kapsies tegen opa. Hè? En weet je wat die oude terug zei? Hoe is het, rademakker? zei hij. Toen ik met de kleine bak werkte, en je weet wel dat ding meteen knikker, toen peesde jij met waarzeggingsbriefjes. Ja, geef niks. Maar als zit ik nou in de maroden en ben jij nou de baas van deze attractiebedrijven, ik voel me niks minder. Allebei kermisvakgenoten, jij kim me wat. ben nooit met z'n bogen gewerkt, ja. Nou, maar Biet, nou, laten we nog een laatste waarschuwing geven. Nou, vooruit te maken, de Turkse trom is eigenlijk geen instrument voor mijn gevoelige vingertjes. Nou. <laughs> ja. Dit is de allerlaatste waarschuwing. Een groot publiek is al reeds binnen. Hij zit met ongeduld te wachten. Hij moet je weten dat ik nog bij het trio Fernando heb gewerkt. Ik trio, trio Fernando. Muzikalische clownsparodie. Ville universeel kunstlerin, Muziek. Acrobatiek. Jong Leuze. Hmm. Zorella en co, oh, die zijn er ook weer. Tata Michilova. Nou, oh, is een hele mond vol. Nee. nee, laten we aan deze kant van het IJzeren Gordijn blijven. Geen politiek in de tent. Emil Moretti. Oh ja, die ken ik wel. Ach ja, wat heb ik er ook eigenlijk al. Oh, mevrouw Mante, gaan we nu ons glaasje melk drinken? Ja. Oh, oh lezen. onze boterhammetjes staan er nog. Ja. Want dan slapen we straks natuurlijk weer niet. Ach. Ach, toe, wat moet ik nou tegen de dokter zeggen? mensen ja, menslap met rust. Maar mevrouw Mante, we moesten nou toch in een stralend humeur zijn? Volgende week naar huis. In huis? Ik heb geen huis meer. Toen, toe, toe leg die vakbladen nou eens weg. Zo. Kijk eens, ik heb een aardig boek voor u. Er is een mekaar ja, waarom niet? Nou, dan lees ik het niet. Dat is niet echt. Ho, oh, oh, oh. Wat hebben we het weer op onze heupen vandaag? Ja, zuster Blad, Neem het me maar niet kwalijk. Waarom zou ik het u kwalijk nemen? U tilt overal zo zwaar aan, mevrouw oh, Mante. Mijn gezin uit elkaar, mijn drijf uit elkaar. Zal ik dan niet zwaar tillen, zuster? Ja, ze zeggen dat het beter voor me is. Beter voor mijn hart. Rustig in het gooien, kamers verhuren aan een paar oude theetantes. Ik hoop dat er één een kakker toe meeneemt. Oh, wat zal ik om goud Ja. En in de tuin hou ik een varken. Nou, nou. Oh, maar met een varken kan je reuze veel doen. Hoor. Oh, ja? Nou, knappe dieren zijn er. Ja, ik heb vroeger nog met een duivennummer gestaan. Oh ja, gek. was dat leuk? Ach, nou. Toen hadden we een programma. Oh, och, och. Oh. Jean-Baptiste, beterspringer is er nog nooit geweest. Mm -hmm. Robison en, en Rikman. En madame Blanche, die kwam nog van Blanes. Mm Hé, -hmm. hey, En, en, en heusbaba, die Hongaarse Manusjes. Met, met, met Kobianka. Manusjes? Oh, uh, Hongaarse geuners dan. Oh. Ja, en, en, en met Frans van dikke Carlien. Het was sappelen. Maar een tijd. Ach, wat een tijd. Is geweest. Geweest, zuster. Kom, kom op mevrouw Mantel. Het gaat met het bedrijf van uw zoon toch goed, met Bert? En weet u dat uw zoon Jos promotie heeft gemaakt? Oh ja, nou. Eerst timmende die de spijkers in de korte kant van de kisten, en, en nou in de lange. Nou, nou. Dat is een hele vooruitgang oh, hoor. Niet huh? zo spotten mevrouw Mante toen nou. al. Het is toch een aardige jongen. Heb je dat meisje ook gezien, Flossie? Jawel. Ze heeft een keer in de wachtkamer gezeten toen Jos bij u was. Hoe vindt u haar zuster? Serieus. Oh, een leuk vlot kind, leek me toe. Leuk kind, leuk kind. Dat word ik er wijzer van? Hier. Kijk nou eens even met me mee. Ja. Triofeus, plastiek acrobaten. Kan ze dat? Oh, ja. Borsiks, menselijk aquarium. Heet ze er kaas van gegeten? Dat zal wel moeilijk zijn. Wacht even, ik zal het eenvoudiger nemen. Hier, kijk. Accordionist, balletmeisje, Santrio. De amusante pop flip-flap uit. Leuk kind die Flossie, jongen, jongen. Ze kan nog geen poppetje tekenen. Nou. Die gele clown moest van de rode wagen af. Dat was te grof. Flossie zou er wat van maken. Gaf Jof, Jos een ontwerp om te huilen. Een lampenkap op een kromme kachelpijp. Fijn in mijn hoofd. Ach, ach. Wat hebben we nou eigenlijk aan leuke kinderen? Waarom neemt Jos nog geen reizigersmeisje? Ik had dat kind van nee zo graag gehad. Zuster Brater is bezoek van mevrouw Manker. Laat me binnenkomen, zuster. Nou, wow, u is toch wat opgeklapt, zie ik. Mm -hmm. Niet te druk, hè? En af en toe een hapje van ons boterhammetje. Ja, ga die gangen, zuster. Hoor. Komt u vader, meneer? Ja, dag, zuster. Hier gaat u een stoel. Ik kom wel zeggen als het tijd is. Ja, Dank u wel, zuster. Oh. Kees, oh. En dat doe je goed dan, jongen. Ga zitten. Ga gauw zitten zo. Heb je honger? Altijd. Als er wat te biedzen valt, is Kees niet achterhoog. Hier ik. bekijk die dan eventjes op, jongen. Hè? Ja. Nou, mm. en nou zorg ik toch weer voor je, hè. Ja. Ze denken, hier geloof ik dat ik een maag als een piepzak heb die je kan opblazen. Hier, oh. die melk ook. Ja. Nee, nee, nee, neem het maar, neem het maar. Oh, jongen, oh, anders ben ik dan nou toch blij, hè? Ik leg me hier op de vreten van Zacharijn. Ja. Ja, zenuwen zeggen ze, maar het is Rijn Zacharijn, hoor. Nou, vertel eens. Hoe is het allemaal? Mm. Wat een hm? moe. Koude benen. Met opa. Hoe oh, dacht je met mij, madame? Uh, over jou heb ik geen zorgen. Als ja, het moet, dan steek ik mijn houten poot in de band. Ik kook er op soep met ballen van mijn jasje. <lacht> Lange keizer roeit het wel. Oh, oh. Maar net zoals je zegt, opa, kom je bieten voor hem? Als het gat tenminste nog te stoppen is. Is het zo, hè? Het sapitou is in elkaar gebliksemd. Wat? Dan hebben jullie niet goed geschoord, kaffers. De touwen waren rot, madame. Alles was rot. Opa heeft het zaakje voor een habbekrat van de hand moeten doen. Hij kan nou een beter tentje krijgen, van Bien-Doné. bien, -Doné. bien -Doné. Is dat dan niet meer op de rij? Nou nee, zijn dochter is getrouwd en hij gaat nou met een frietkraapje staan. Zo, nou dat is jammer hè, had het meisje van bien -Doné zo graag willen hebben. Het is een lief tentje van Bien-Doné, even kleiner als van ons. Veel kleiner. Die knap façadetje ook, met die twee mooren. En, eh, uh, hoeveel? Een lief tentje, madame, dat zeg ik, hè. Goed hmm. onderhouden, geen rotte spantouwen, hmm. het zeil is nog gaaf. Nou ja, een stuk of zes toplapies. Uh, maar dan, hmm? met duizend guldens kwam opa een stuk op weg. De rest kan op condities. Zit opa nou zo in de merode dat hij onder mij dat tentje niet kan kopen. Ach, hmm. Ja, je weet hoe opa is, uh, veel te goed van vertrouwen. Ocarino Harry en Theo en Jaap die stieken. Ze werken met een api op de mat. Ze stieken voor een de keer. En worstelen met Miss Mazerta. Wie is Miss Mazerta? Nooit van gehoord? Nee, dat ben ik. Je bent gek. Nee, Harry en Theo en Jaap die laten er eigenlijk wel verloren. Dat zit wel rustig. Maar als Harry een keiltje op hebt, dan gaat hij allemaal pruik trekken. Nog ja, gedonder in elke voorstelling. We hebben zaken als de gele, je weet wel, hè. Mm -hmm. Het wordt allemaal te duur en dan je pacht, mm -hmm. al doen we dan alleen de kleine kermis, hè? Zeg geest, wat maakt opa zijn homofoto? Nee, dat gaat niet meer. Oh, hij brengt nou de man met de kameelbeen. Mm -hmm. Je hebt hij overgenomen van oude Paulus, Schwindel, nou ja. Opa, als de man met de kameelbeen, om te huilen dat een die zich zo kan verlagen. Maar dan, nou ben je toch ook even verkeerd, hè? Nou heb je zelfstand. Therapie. Zeg, zeg, zeg, zeg. Oh, ja, je hebt gelijk, Kees. Maar het is hard om te horen, hè? Opa liep bij ons mee. Hij had het goed. Nog een paar centen overgespaard, Je Jij weet het wel, in de zaak zelf had hij geen geld meer. Die is van mij en de jongens. Maar nou, op zo'n oude dag... Ja, nou, ken je dat nee. doen, hè? Hij is erfelijk belast, om zo te zeggen. net is wij allemaal. Opa zegt dat het niks uitmaakt wat we doen. We blijven toch mottenballen. Nee, dat liedje ken ik, ja. Wat is hard, Kees? Nee. Maar dan, wat doe je? Bijspijkeren natuurlijk. Bedacht dacht je dan? Zeg Kees, grijp eens in mijn nachtkastje. Ja. Daar ligt mijn checkboek. Ja. En die vulpen ook, ja, die ligt daar. Ja, ja Zal even hier. Ja, Wacht even, zo. Hè? 1000 gulden. Zo. Nou, ga naar de bank en haal ze. Ja, moet je geen bewijs zien? Nee. jouw gezicht is bewijs genoeg. Dikke Betten met de tatoeage zit er knap bij. Maar het is tenminste eerlijk. Oh. Hier, neem die sinaasappel ook nog mee. En, en die van Ammer ook. beste best, meeste, ik ga Nou, madame, nou, het beste maar hoor. Daar hoor. Hé, hey, hey, Kees, ik kom nog eens even terug. Ja, het is er, mevrouw. Um. Uh, hoe heet dat theater? Theater Nevo Sadi. Geen Mantini? Nee, uh, je begrijpt wel. Begrijp alles. Jou heeft goed gedaan. Ja. Om jou hebt hij het niet gedaan. Bedankt. Nee, om mij deed hij het niet. Oh, het doet me goed dat te horen, Kees. Hou hem op de hoogte, wil je? Jos en Trees praten overal over als op bezoek komen, maar, maar niet over de kermis. Hm? Nee, van Bert en Willi hoor ik ook helemaal niks. Hm. Die zitten in de Belgiek. Zo is het goed hoor. Hier, hier heb je nog een tientje tabak voor jou en opa, hè? Maar je verzuift het niet hoor, denk erom. Want anders zal ik je vinden, feestkloon. Nee, madame, dag, madame. Zo, gaat u er weer vandoor? Ja, Hebt u mevrouw de narigheid wat uit het hoofd gepraat? Hoe voelt ze zich nu? Jo, oh best. Ze heeft me alweer uitgescholden voor feestkloon. Ja, nou leeft ze nog een jaar alvast. Dag, <sister>. ja, Feestkloon. Het <lacht> is me toch een wereldje afbaar. Wel, mevrouw Mante, hebben we onze boterhammetjes lekker opgebeuzeld mm -hmm. en de melk ook nog wel, wel goed zo. En dan nou komt er een heerlijke kom soep, wat zeggen we daartegen? Nee, vrouw Sadi, is de man met de kameelbenen. Miss, miss, her. Mevrouw <lacht> Mante, mevrouw Mante, wat hebt u het? Dat is helemaal niet goed. Doe mevrouw, kan meer tuten, toch oh. wel? Ja? Wij baas puzzelen, komen Kom maar aan. Ja, nee. ja, goed, ik zal zien wat ik doe, hè. Ja, nou, in ieder geval een zaterdag over een week afleveren. Ja, dat kan. Duizend foto's bakken. Ik heb het geloteerd. Zeg maar, jongens, niet te gek aannemen, hoor. Jullie op kantoor denken al die dat de keizer met handen kan breken. Oh, is het hout. Maar dat is hooghard, persoer. Oh ja. Mante, ga eens even bij zitten, joh. Dank u. Sigaret? Je kan het, hè? Graag, baas. Ik heb echt niet naar het orgel van Dirkje Dropwater gekeken, baas. <laughs> nee, dat is in orde, jongen. Ja, ik kan me zo voorstellen hè, dat het eerst niet meeviel. vrije leven te veel gewend, hè? Als je altijd zo onder de jongens zit, niet? Mm, we zijn niet goochem, baas. Anders gingen we niet op reis. Nee, <laughs> ik ben nou goochemer. Maar ja, zoals u zegt, uh, vrijheid. Ja, ziet u? Nou ja, goed, daar praten we een andere keer nog wel eens over. Nee, ik liet jou roepen voor iets anders. In de eerste plaats, je hebt het net zeker wel gehoord, niet? Duizend poters bakken voor zaterdag over een week. Ja. Heb je nog geschaafd en hout genoeg? Oh, ja, ik heb nog zat. Nou, dan zal ik je er nog drie man van bij bijgeven, maar uh, dan komen ze klaar, hè? Voorman, mante. Voorman? Ik? Ja, ja ik heb het er doorgekregen bij de directie. Nou, niet gek, hè? Vier cent per uur meer. En als je nou uitkijkt, dan heb je kans dat je volgend jaar in de baan van Steensmaar valt, als die met pensioen gaat. Nou, oh, daar ben je onder, baas. Je bent nog jong. Je kan nog veel verder komen. Ja, baas. Dank je, baas. Nou ja, een beetje geluk heb je natuurlijk ook, hoor. De meisje, dat is een goede kennis van de dochter van de directeur van Miep, hè. Nou, dat scheelt wel even zo'n kruiwagen, hè. Ja, baas, dat scheelt. Nou, erg enthousiast ben jij niet, jongeman. Nou, oh, je vindt het echt reuze, baas. Nou, wat draag je eraan hè. Duizend bakken. Ja, baas, komt in orde. Gaat u nog iets anders? Uh, ja, hier, uh, steek nog eens op. Ik loop nog, dank u. Oh, nou. Zeg, uh, man, ik, ik wil me nou niet met jouw privézaken bemoeien, maar. Uh, uh, nou ja, ik, ik heb de dokter gesproken die jouw moeder behandelt in het ziekenhuis. Is er wat met moeder? Nee, uh, dat had ik je toch dadelijk wel gezegd. Nou ja, uh, er is wel wat. Ja, kijk, zie je, die dokter die behandelt ook mijn vrouw al jaren. We kennen elkaar. Kijk eens, jouw moeder is niet ziek meer, weet je? Het, het lichaam, tenminste, niet, maar. Uh. Ze moet dat idee fix van eraf zetten. Die tent van jullie moet uit haar hoofd. Ja, ze denken dat jullie en speciaal jij buiten die tent geen bestaan kunnen vinden, geloof ik. Nee, baas, dat is het niet. Weet u wel, als je om een kever een krijtkring trekt, dat hij er niet overheen kruipt. Ja. ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja, maar uh, waar wil jij naartoe? Zo'n krijtkring zit er nou om ons leven. Wij zijn die kevers. En we kunnen er niet uit. Een ander ziet die misschien niet eens, of, of, of haalt een spons erover, maar dat kunnen wij niet. Een enkele kever probeert het, maar midden in die kring... De, daar zit jouw moeder met idee Daar zit een magneet die ons aantrekt. Wat het is, weet ik zelf niet, baas. Mijn grootvader heeft me eens verteld hoe die in die kring is gekomen. Gedeserteerd uit het leger, klein vergrijp. Geen kans meer in de burgermaatschappij, werkloos. Overal de deur is ja, het goede neus, slecht ja, papier, begrijp, overluid gestoten. Ik begrijp wat ik Maar dan gingen ze venten, met mottenballen, of vliegenvangers. En in de logementen ma maakten ze kennis met de kleine mensen van de, van, de, van, de, van, de, van de circus en van de kermissen. Mijn grootvader was sterk, vlug. Ze zagen wat in hem. En hij kwam in die kring. Trouwde met een reizigersmeisje. Nou, er was een familie bijgekomen, zo ging dat. Ja, kwamen er veel. Zogenaamde romantische leven, dat trekt. Ja, die nu niet voor die gaan er vanzelf weer uit. Sommigen bleven sappelaars. Maar anderen, die, die werden groot. Sommigen, zoals mijn grootvader, die, die, die kregen er een bestaan in. Die krijtkring, die is niet zo groot, maar de strepen zijn dik. Maar jij kroop er toch maar uit. <laughs> ja, ik kroop eruit. De hemel weet wat het me heeft gekost. En maar, hè. M mijn moeder, die, die, die, die kan het niet verwerken. Soms begrijp ik mezelf niet. Nou ja, we... Wat wil die dokter nou? Dat jij nou nog eens met je moeder praat. Redelijk praat. Ze heeft dat huis in het gooi, gemeubileerd en al. Niet? Dan kan ze er nog ingaan. In het ziekenhuis wordt ze niet beter. Al een paar dagen goed, maar dan is het weer helemaal mis. Uh, gisteren nog. Waarom heb ze me niet geroepen? Maar ja, het was zo erg dan niet. Kijk eens jongen, jouw moeder moet bezigheid hebben. Andere bezigheid en... Uh, de dokter heeft relaties, die weet wel een paar rustige dames op leeftijd, die... Uh... Die geen bezwaar hebben bij een gewezen kermis, madame, in te wonen. Ja. Braaf van die dokter. Maar ik weet toevallig dat die dokter ons soort mensen helemaal niet moet. Ze willen moeten kwijt in het ziekenhuis, dat is het. Ze is onhandelbaar, lastig. ja, als jij er zo over denkt, mante. ze hebben allemaal het beste met jullie voor. Ja, weet ik wel. Nog wat, baas? Nee, ga maar naar je werk. Je valt me tegen, mante. Ja, Blijf me baas. Nou ja, ik zal wel met baas praten. Dat dacht ik. Zeg haar dat je hier goed maakt. En je redelijk loon verdient. Ja, ja, ja, ik ken het lijstje uit mijn hoofd. Nog baas, bedankt. Hart. Hart. Een stuk diek hout is een er gesmolten erbij. Alleen, ik heb gedaan wat ik kon. Ja, buzzel aan hier. Dat zijn er zes, dat zijn er zeven, dat zijn er acht. Zo, weer een kist. Weer een kist. Voor m'n monten, voor mijn monten, slaap je toch, slaap je toch. Elk uur vier centen, elk uur vier centen door, op, waar, door. door. En vanmiddag mag ik bij Flossie thuis komen. Ja, mag ik thuis komen voor het eerst. Netjes kopje thee drinken bij mijn post. auw! sla je op je vinger. <laughs> De weet ik een raad op, Mante. Hé? Oh, bent <laughs> u de baas beslaat? Weet je wat je moet doen? Je moet een oogje op je hamer tekenen. Dan kan niet zien waarover ik terechtkom als je zelf staat te suffen. Goeiemop, man. Maar... Ik sufte niet, baas. Ik zong bij mijn werk. Oh, dat mag ik horen. Zeg maar, Manten, ze bellen van kantoor. Dat wordt even anders met die potersbakken. Zo gaat het hier nou altijd op zaterdagmiddag, Jos. Geen ogenblikje hebben een mens voor zijn eigen. Fijn, over een uur gaan we sluiten en dan gaan jullie gezellig uit met Frette je zuster, hè? Leuk. Ja. Nou, die is wel wijzer geworden, net meisje nou. Vindt u? Nog een kopje thee? Alsjeblieft. Ja, neem er een spritje bij. Och, Flossie, help jij nou eens even. Ja, maar toch is het wel een mooi leven in een winkel, hoor. Mm. Het is sloven, maar ja, alle mensen bennen anders, hè? Ja. Je hebt als winkelier mensenkennis nodig. Mm -hmm. Kijk, ik zie meteen aan de om om het bij wijze van spreken jonge kaasklanten ben of belegen kaasklanten. Of dat ze om een die snijsel of randjes komen. Mm -hmm. Dat is het vak, hè? Trouwens, je heb er ook al aardig kijk op. Oh ja? Oh ja, wat dat dan gaat, kan ik straks de winkel gerust overgeven. Ja, maar zeg Jos, ik, ik wou je eens wat zeggen, hè? Ja, mevrouw. Hé, hey, jij met je ge mevrouw. Zeg, maar ma, hoor, het wordt toch zo. Ja, maar ik noem mijn moeder ook ma, ziet u. Oh, ja, ja, dan nou wordt het wel lastig, hè? Ja. Nou ja, maar één en maar twee dan, hè? Maar uh, wat ik zeggen wou, je bent me echt meegevallen, hoor, Jos. Je mm. weet best wat ik eerst tegen je had, hè? Daar heb ik geen doekjes om gewonden. Nee. Nee, maar jouw moeder is ook zo lekker niet. Laten we eerlijk wezen. Ah fijn, dat is verleden tijd. Ja. Vergeven en ik, ik, ik zal proberen het te vergeten. Maar, uh, ja, zeg, luister nou eens, Jos. Dan moet je je eigen niet meer bemoeien met die rare kerels. Rare kerels? Ja, ja, je weet best wat ik bedoel. Kijk eens, ik kan je niet verbieden je moeder te bezoeken. Dat zou onmenselijk menselijk wezen. Maar de rest, hè? Die, die, die lange kees en die kleine clown biebie, Oh. Ja, Flossie zei dat jullie ze laatst ontmoet hadden... en dat jullie toen samen een glaasje bier hebben gedronken, hè? Ja, ze wou het je niet zeggen, het schaap... maar ze vond het helemaal niet prettig, hoor. Oh. Nee, ja, kijk nou eens, Jos. Je moet het goed begrijpen, jongen. De Korstenkaas hebben hier een goede naam. Een oude zaak, Korstenkaas, sinds 1880. Het staat toch op de wikkels? Mm -hmm. Ja, we kennen dat niet hebben, hè? Ach, nou ja, je begrijpt het wel. Er wordt zo gauw gekletst, hè? De mensen halen zo gauw de kroon van je hoofd. Oh. Zeg, jij, jij met je o, kan je nou niet niks anders zeggen? Het is nou toch allemaal in orde? Ik heb mijn strijd moeten strijden, hoor, om de verkering van jou met mijn dochter goed te keuren. oh jee, kijk eens, daar gaat meneer Kapelaan, Die gaat naar mevrouw De Hart die krijg ik aanstonds ook hier. Nou mag ik wel gauw een sigaar halen op het hoekje. Wil ik het even doen? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik weet precies het merk. Een van twee kwartjes. Ja, van Van der Velden ben ze een klant op de winkel, zie je. Beter dat ik mijn gezellig eens laat zien, hè. Ik ben zo terug. Ja. Uh, uh, en blijf jij maar even bij Flossie in de winkel, hè? Oh ja, vind je nou ook niet? We moesten Flossie nou maar weer dientje noemen, hè. Dat past toch beter in de zaak. Nou, tot aanstonds, hoor. Ik ga gewoon de tijd uit. Eén sigaar voor meneer Kappelaan van 50 centen. Maar Maar dan kies je voor edel en onedel, op het buffet. Nou ja. Hé, hey, kom jij in de winkel? Ja, je moeder is even weg. Ik kreeg een duidelijke wenk. In de winkel kunnen ze ons allemaal zien, zie je. Dat is netter voor de planten. Dan ben je weer prikkelbaar. Vind je het nou niet leuk hier? En het is toch fijn dat Ma gecapituleerd heeft? En nu heb je nog helemaal niks van de winkel gezegd. Hm. Mooi, al die witte tegels. Die ingelegde vloer. Het wordt jouw werk, mannetje. Tegels lappen en vloerschrobben. Oh. In een boter- en kaaswinkel moet je van de vloer kunnen eten. En wacht, een kring op dat glas. Geef eens even die doek, Jos. Even. Zo. hij hey, ja, lekker, zo netjes. Ik vraag me wel eens af of, of dit nou datzelfde meisje is. dat op die winderige ochtend onze tent zat uit te tekenen. Alles op zijn tijd, Jos. Ik heb je toch al gezegd dat het tekenen maar een bevlieging was? Ook van Ma. Nou ja, ik, ik ben nog wel gek, hoor, van schilderijen. De moderne dan. Die oude sokken kunnen ze halen. Oh, zeg, Jos. Wat is er? Kijk eens, er komt mevrouw van, van Dalen. Help jij die nog eventjes? Ik? Wat een gemakkelijke kant, heus. Dat leert toch vast. Hier, ga nee, maar... op, dat weet het, jasje nou. Dat doe toch gek. Dat is van Gerrit, onze knek. Ja, maar dat kan... Doe nou, Jos. Ik ga even koffiewater opzetten. <lacht> Goedemiddag. Anderhalve pond kaas aan een stukje, half pond boter en een half flesje koffie. Oh. Dag, mevrouw. Oh, een nieuw gezicht. Ja. U is... Uh... Oh ja, nou zie ik het, de glans van dientje. Ook in de zaak, hele verandering. Uh. Ja, een hele verandering. Oh, hier is uw boter. Dank u. Eh uh, Jawel, anderhalf ons aan een stukje. Ander een stukje. Ja, sluit u daar maar een hompje af. Ik mag altijd eventjes proeven. Ja, jazeker. Ja. Zo, kijk eens. Mm. Nee. Nee hoor, Nee. Dat is niet wat ik gewend ben. Oh. Ja, mevrouw weet altijd precies wat ik hebben wil. Ach, nou ja, dat is de vreemdheid, zal we dan maar denken, hè. <kwijnt> um, die daar maar, die kemijnen. Die kemijnen? Ja. Mag ik even proeven, hè? Oh. Alsjeblieft. Dank u. He, nee. Nee, hoor. Nee, die is veel te scherp. Oh, te nee. scherp. <kwijnt> Deze misschien? Oh, helemaal niet. Geen groene kaars. Oh, nee, hoor. Er gaat vriesigheid door, weet u dat wel? Uh, geef dan mijn jongen. Jongen? Ja, kan ik die even proeven? Ja, dat kan mevrouw. Alsjeblieft. Nee. Nee. Nee, die andere maar. Mens, krijgt het rambam. Hoe kon je dat nou zeggen, Jos? Krijg het rambam. Nou heb je alles weer met ma bedorven? Nou, ook een zorg. Had je die ogen van het mirakel moeten zien. Echte treiterkop. En ik laat me niet treiten voor anderhalf ons kaas aan een stukje. Nou ja, mevrouw van Dalen was onhebbelijk, maar ze is klap. En je moet van iedereen eten, ook van mevrouw van Dalen. En wat geeft het nou? Als het de winkel uit is, dan denk je heel gewoon plof, mens. Ik ga niet meer naar de winkel. Zo? Nou, als je dan me weet. Wat? Het toen nou, Jos, probeer het nou eens. Je hebt toch zelf gezien hoe knus we het boven de winkel kunnen maken? Het toen wees nou niet zo dwaars. Soms ga ik alles met je beginnen ha. en soms is het helemaal niks. Zeg, liever mm. ga jij eventjes langs Kreukenmeijer, wil je? Dat is niet veel om, hè? Dat station. Deze Fret zijn er toch vast nog niet. Oh, ik heb zo'n top van een huiskamer gezien. Blank eiken met blauw. En, en dan lichtblauwe gordijnen, weet je wel. Modern en toch chic Ik rij wel even langs. Zeg, ik heb ook wat gezien. Oh, dan denk ik al dat ik het weet. Die spiegelkast. Mooi, hè? Maar, maar, maar wel een beetje groot, hè? Ja. Nee, spiegelkast, nee. Een originele zwevende dame in goede staat. Hè? Voor duizend gulden, stond in het vakblad. Oh, dat is echt wat voor opa, een makkelijk nummer. De hakkers bieden er één te koop aan. Ik ga toch morgen even naar Amsterdam gaan om te kijken. Ga je mee? Hè, nee. Ja, opa sappelt zo zie ik. ik. Ik moet toch wat voor hem doen. Nee, nee, nee. Zie ik in gedachten, onze huiskamer al met jou onder de schemerlamp. En jij? Jij kijkt alleen maar naar originele zwevende dames in goede staat. Ba ja goed, laat die dame dan maar. Ik bedoel het toch niet zo. Oh, en als mevrouw van Dalen het niet heeft gekregen, dan zal ik zeggen dat het niet meer hoeft. Goed? is toch niet zo ruw? Nou dat weer. Oh, hier is stationplein. Hier zou op Fred en Trace wachten. Zie je, Flossie, dat, dat, dat van Opa, dat zit me toch dwars, hè? Hij zit maar uh, 20 kilometer hier vandaan. We konden best even langs je, hè? Makke jolen met een hoedje op. De oh, nieuwe goh. tent hebt niet veel geluk, opa. Nee, ik denk dat ik maar een fietsinstalling begin. Lik, plak, dubbeltjes. Of een net loopzakje, zit meer brood in. Ja, oh, ah. dat linker kameele is met toch een tikkie te ook. Je, opa, ja, <laughs> loopzakje. Hmm. Ik zal de glaasjes wel spoelen. Ja, naar binnen hè, Klik, klok, klok, klok, klok, een Mooie kastelein zou jij hebben. Kijk, ik zeg het ik had ze al. Ja, maar ik heb hem hierheen moeten sleuren. Hoezo? Hij zat bij Roe aal in de wagen om Louietje te troosten. Wat? Ach, hopen we je even mijn lijnen vast binnen? Ik ja, zeg ja, ja, maar Louietje troosten. Je is toch gisteren net met aal getrouwd? Nou, en hoe? Fijnemans, Kim. De schoolmeester van het kamp zong de dienst. Jo. En het buikorgeltje van Dirkie Dropwater speelde de hoge Mars van Mendel en zo mm ja, maar daar ging het helemaal niet om. Ja, waarom dan? Weet kom eens even hier met die pruik, die motpers is bijtrekken. Ja, dat komt omdat Harry er alder aan staat te pullen als die met mij op de mat is. Nou, maar verder. Toen Lewitje vanmorgen wakker werd, was zijn eerste grijp naar het flesje. Na dorst, hè. Maar meteen nam daar zijn zeer geliefde aaltje de fles uit zijn grijpvingers... ...en sloeg hem bovenop zijn kop stuk. Boem, een meen. In mijn opa. Ik zal je meteen laten zien wie de baas is, zei hij. Ze was niet van plan om slaafviet te worden, zoals de andere vrouw in kamp. turven <lacht> oog! Uh, Moet je nog klaar met suiker. Uh, uh, Sylvie, zeggen de Franse. Oh, nou ja, opa, gaan we een parade maken. Ja. Zag je iets zal aan de gang? Ja, we moeten toch wat mansen vandaag, Geest. Anders dan kan ik Harry en Theo niet betalen. Ik heb appel moeten bedanken. Uh, Theo, die krijgt al een tientje. Nou, kop op, ouwe. De harde sterf maar geeft zijn eigen niet over, zei jullie eens. Kom op. Oh, oh. Ik geloof dat ze mijn poten door hebben. Ze zijn hier niet achter, hoor. Ach, wel nee. Nou, ik zal de laatste waarschuwing maar geven. Zakie, Jongens, hebben we op. graag publiek. Hoe de burgers buitenlui. Dit is weer dat kleine theater met de grote nummers. Onze eerste grote avondvoorstelling, laat zo dadelijk een aanvang nemen. Ik stel u voor, het Stop eens even Jos. Waarom, wat is het? Ik ga voor zitten. Oh Fred, die wagen is zo slap in zijn veren. Heb jij een poosje bij Fred achterin zitten Flossie? Straks wisten we het weer. Ik dacht dat jij wel wat gewend was, Trees. Maar ja, als je het graag wil. ja, ja alsjeblieft. Ja, wat ja, gaat dat nou. zo? He? Dat is weer als van oud, Prees. Jij naast op de bok. Kon je daarom bij me zitten? Hmm? Nou, ja. Zeg, Fred, hoe vind jij Karel Bruin? Doet die heupelman tot het magistraal om je de waarheid te zeggen. Nou, hier lijkt mij brutaal beter betere woord hoor. Tot Totaal geen zelfkritiek. De andere wereld ja, erachter, Prees. We Waar wij nooit ja, in komen, joh. Daarom heb ik mijn tekenen er ook maar aan gegeten. Maar dat Bruin bekend wordt, vind ik ook een crisis in de kritiek, weet je dat? Zo stond het ook in het ochtendblad over dezelfde schilder. Ze bouwen elkaar maar na, jongens. Hoe gaat het op de fabriek? Mm. Goed. Vier cent doopslag en voorman. En op kantoor? Ook goed. Tientje in de maand meer. Ik mag de telefoon aannemen als de assistent van de Soefjes dan niet meer is. Heervol, hè? Zit je met de gein, hè? <laughs> in ieder geval geen innerlijke spanning, weet je. Qua kleur niet onhaak. Ook, het intrigeert niet, weet je. Praat Flossie met jou ook wel eens zo over uh, abstracte kunst en zo Oh, in het begin wel. Maar tegenwoordig meer over ons, iets oude kaas, lichtblauwe gordijnen. En Fred? Meer over de hap, mm, lekkerpudding van zijn vader, in zes smaken. Mm. Toch is die vet wel een geschikte knul Oh, Flossie, een leuk kind. Oh ja. Nou jongens, Trees heeft gelijk hoor, die wagen schokt toch wel heel erg. Zo lang, hè? Huurwagen, hè? Onze rode schokt niet. Enfin, één troost. Er zit een lang touw in, we kunnen een sleepje vragen als de motor afnokt. Hé hey, Jos, afnokt, dat is dat nou weer voor een voor. Sorry. Kijk, kijk. Ja, kermis. Dat is flauw Jos. Nee, maar dat heb je geweten. Dat hadden we helemaal niet afgesproken. Zou zal opa hier staan? Ik weet niet, misschien. Ik wou eens kijken. Jos, je moet omdraaien of stoppen. Ik wil eruit. Ik wil niet mee. Een meid zaan ik niet, straks. Waar baarde je bent. Kermis, <laughs> Doe Jos even dan. Fijtere amateurs die een partijtje willen worstelen of met Miss Bicerta. Wij werpen u vrij de handschoen toe. Miss Bicerta, kampioen van Colorado Spring. Bidder Amerika in de vrouwelijke linie. Zeg eens, ik zie die jongens niet. Je hebt ze toch gewaarschuwd? Ik zal het je maar zeggen, opa. Ze zit in de lik. In de lik? weer? Nog echt? Waarom? We bouwen standplaats. En hmm? toen een boerenveldwachter er iets van zij, hebben ze munt geslagen. Ah. Tot morgenochtend blijven ze vastzitten. Ik kon de burgemeester niet vermurden. Oh, wat moet dat nou? Wat je moet je zeggen? Ja, ah, dat meldt zijn eigen toch in geen mens. Ik ben er veel te bang, dat weet je toch? Ook. Iemand! 25 gulden loopt de directie van dit theater uit... ...voor diegene die mis misert dat kan vloeren. 25 gulden, ik heb geen 25 centimeter. meer. Iemand! Dat is jammer, maar... ...stel u gerust. Programma, dat is andere nummers genoemd. Ja, ik... Oh, oh, oh. oh, oh. Daar heb je net gegooien. Dat waren ze twee meter lang, drie meter dik. Meneer uit Canada. Het grootste jongen van de hele toer. Had ik die frietjes, zal ik nou maar genomen. Ik neem hem in de dubbele nelson. 25 jaar geleden dweilde we de woer, maar die bent dan geest, maar nou... Opa, in de kassa verrijkt, er komt volk boven. Allee, allee, allee. Hij He, heeft zeggen dat wat geweld... Met Miski Serta zal boksen. U kent het reglement niet, waar? Boven de gordel. Kees, zegt dat die hij te laag raakt, dan kan je hele partij stoppen. Ik lust die boer rouw met de uitje. Dat was de laatste waarschuwing. Onze voorstelling gaat beginnen. De gaan naar binnen. Miski Serta en Nevo de man met de kameel, binnen. Geacht publiek, de directie van dit theater heet u hartelijk welkom. Zo dadelijk stel ik u voor, voor aan Nevo Sadi, de man met de kameelbenen. De directie van het theater heeft Nevo Sadi toegestaan een kleine collecte te houden, omdat zijn wankele gezondheidstoestand elk ogenblik zijn einde doet verwachten en hij toch recht heeft op een nette begrafenis. Leef jij met de wagen, wagenpunt, ik zal ze terughalen. Ik wil niet dat ze gaan. Jos is van mij. Jos is van mij. Oh, ik ben het zo erg. Jos, ja, Doe, ga ermee mee terug met de auto. Waarom zeg je nou niks, Jos? Doe, Trace, Neem jij hem dan mee. Doe nou. Geen slechte façade, Trace. Hoor, Jos. Ik ben mee om met mee te gaan. Het gaat niet goed, dat Trace. Houd er Houd er Kom, Kees! Jos Malte. voor de laatste maal! Ja, ja. ja. Jos Monte, voor de laatste ja. maal! Nou ben ik weer Jos Monte ja. Casey, Keesie, Keesie, ben je er weer bij, Kees? Ja, ja, maar ik denk dat ik me aan toch wat kwijt ben. Twee tanden eruit. Oh, ik ben wel eens beter in vorm geweest. Oh, wat gaat het keer? Oh. Zeg, je moet even een boodschap doen, ik ben zo terug. Ja, ja, ja. ja. de ratten van laten. het zinken, schip, Ja, zinken, het zinken, ratten. de het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, Kom zinken, het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, zal zinken, het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, het zinken, mannen, Blijf poten, met je poten, wat heb je dan weer? Opa, blijf nou hier, misschien gaan ze dan weg. Wat we beginnen wij nou tegen het hele stootje. Ja, ja, ja, ik blijf wel hier. Maar ze hebben gelijk, ze hebben gelijk die mensen. Ze hebben betaald, ze willen waar voor de geld. Als ze in de winkel en ons hand bestellen, dan nemen ze geen genoegen met buitstek. En als ze mis mis zegt, ja, bestellen. Nou, dan nemen ze geen genoegen met Lange reis met een oude boot. We moesten toch dus wat? Wat ja. zouden dat nou? Ja, ja, we moesten wat? Ja, daar komen ze weer een Geacht publiek! Door een misverstand hebt u in het theater een kinderprogramma gezien. Een scherps voor het jonge volk, dat hebt u natuurlijk allemaal wel begrepen. Dat was de grote voorreclame van het theater Mantini. Oh, Mantini, dames en heren, de directie heeft u een weinig willen plagen, een weinig scherps, een weinig vrolijkheid, maar dan, dames en heren, dan komt het echte programma, ik stel u voor, Jos Martini de grootste in die van alle tijden. Ja, Jos, Kreis, wat moet tegen betekenen? Niet ketsen, opa, doorgaan. Heb je een lijn voor me? Ja, natuurlijk, maar... Spannen, ja, kort ik koord dansen. Kets niet, niet dat, opa, we komen je helpen. Helpen, Jos, Kreis Toch, Montini's, allebei. Dat was een voorproef van hetgeen u binnen de zien zult krijgen, dames en heren. daar stel ik u voor al! Ready, Montini? wel al zakt op het slappe poort. Niemand verkeest vlug nu in. Het succes van alle grote wereld Jos yes, en Trudy Montini, terugkeers voor een toernooi in Frankrijk, Italië, Zwitserland. Voor mijn eerste kom ik een paar nieuwe tanden. Nou, we zullen een laatste waarschuwing geven, hè. Maar, uh, uh. Waar zitten en het theater, Martini? Niet dringen, dames en heren, er is voor allemaal plaats. Jan! Jan! Jan! Ja. Oh, ze komen niet, Fred. Oh, Fred, ze komen nooit mee. Ik had het eerder kunnen weten. Dit is hun wereld. Hoe ze het ook hebben. We keren erin terug. Oh, kom Fred. wel naar huis. We hebben even achter de bontenlap gekeken. Nou, is het weer dichtgevallen. Ik dank jullie, jongens. Geen recettes in geen weken. En dat zonder onze prachtige kostuums. Ja, de nood was hoog, maar. Maar jullie moeten goed weten wat je verder gaat doen. Ik had het met Fred toch uitgemaakt. Ik ging niet met hem, maar met zijn vader en zijn moeder en zijn tantes. Een kantoor is niks voor me. Ik weet het nou. Ik vind het jammer voor Flossie. Ik zag haar gaan. En ik, ik heb staan twijfelen op de parade. Maar ze riepen me, maar ik kon niet. Ik kon niet, opa. Flossie zou je vergeven en op den duur vergeten. Het is een goed kind, maar wat je moeder zei. De vader heeft niet met mottenballen gelopen. Het zit er niet in, Je konden het er ook niet uit. Zei maar dat. O, oh, jongens, als die wist wat hier vanavond gebeurd is. Auto's voor. instappen dames. en Maar dat is de rode. Hoe kom jij er in vredesnaam aan, Kees? Ja, er komt een hond aan flauwjes. de duivel niet, organiseert. Wat wil je nou, nou gaan doen? Wat ik wil gaan doen? <laughs> Madame halen natuurlijk. Die hoort er toch zeker bij. Maal halen? Midden in de nacht uit het ziekenhuis. Oh, als zat ze op de maan! Ja, eerst maal halen. En dan met z'n allen opnieuw beginnen. Alleen, we, we, we, we moeten het anders opzetten. Een paar nieuwe nummers, grote nummers. De tent is best. En als Bert en Willy nou ook weer mee willen. Oh, Gou die willen, dat weet ik zo. We nemen opa's tent over. Ja. En uh, als onze eigen tent weer vrij is, dan gaan we weer naar de oude stad. Juist. Naast jullie een paar nieuwe nummers. Grote nummer. Oh, jongens, weer uit. Ja, Ik... ja. de Theater Martini. Wij presenteren u een keur van de eerste klas binnen de buitenlandse artiesten. De Sorelle Saltons, het succes van de Cirque in Parijs. van Rijs. Henry Poesbeck, excentriek, giergelach en de brillen. zien Martini, het slangenmeisje, kronkelt zich op een staaf, gelijk een slang, gelijk een python reptiel. De twee rivellers aan de vliegende de trapezie. Toen jullie Martini de vrolijke wasplaats over het en dan, Jos Martini in zijn onvergelijkelijke equilibristische experimenten. Voor de ziekte van toekomst gewezen naar de kassa. De muziek geeft van alle laatste waarschuwing. Zeg maar, aardig van de collega's, hè? Al die bloemen. Ja, ik ben weer thuis. Zelfs van Hesseling. Bloemen van Hesseling? Hoe bestaat het? Oh, ja. Goeie collega, hè? Zo vindt dat je het Zet de versterker harder aan Kees. Als stuurt Hesseling met het hele vondelpark, want Tini is lang genoeg weg geweest. Nu zullen ze me horen. Wat denk je wel? Hesseling, feestkloon. Ja, ik... Zo vindt dat hier de een en zo vindt dat hier de ander. Ja. ...achter de bonte lap. Dit was het tweede en laatste deel... ...van een oorspronkelijk luisteraal uit de kermiswereld... ...door Ewaard Speelman. Madame Mantini was Clara Fischer, Haar oudste zoon Bert, Jan Borkes. Haar jongste zoon Jos, Jo Fischer junior. Trees Mantini, Nora Boerman. Opa Mantini, Constant van Kerkhoven. Lange Kees, John Soer. Gele zaak, Jan Maire. Mevrouw Karsten Kaas, Betty Kapsenberg. Haar dochter Flossie, Hetty Berger. Mevrouw Van Dalen, een klant, Nelt Snel. Baas Busselaar, Jos van Turenhout. Een verpleegster, Eva Jansen. De dokter, Daan van Olfen. En stemmen uit het publiek, Barbara Hofman en Herman van Eelen. De regie had Leon Pover.